Welkom u luistert naar Vrijheid Radio. Victor van der Sterre lente man. Jurjen Koopmans en natuurlijk Mart van der Leer. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En mijn naam is Johan Jongepier. Ja, en uh, we hebben hier een uh, ja, hele gezellig, Het is al nu, nu al heel erg gezellig. Het zitten allemaal lekker aan het bier. Uh, ja, Victor uh, zit hier toevallig naast me op de bar. Hallo Victor. Hallo Johan, goed hier te zijn. Ja, helemaal vanuit Groningen. Ja. Via de digitaal Snelweg. Dat is natuurlijk de, de, onze virtuele stamtafel in ons digitale café Libertaria. En waar je kunt betalen met bitcoins en ook litecoins. Hè? Oh. Ja. <laughs> ik weet niet hoeveel jij erbij hebt. Uh, maar ja, die zijn in dollars al heel veel waard. Maar dat zegt eigenlijk meer over de dollar. Hè? Dus, uh... Ja, en uh, we gaan het met jou hebben over Groningen. De mooiste stad van Nederland. Ja, en gezellig ook hè? Absoluut. Nog wel, nog wel. Als we het overlaten aan de overheid, dan uh, wordt dat steeds minder. Dat is iets ja. dat heb ik uh, onlangs ook aan de Groningse media laten weten. Mm -hmm. En um, ja... Als wij het overlaten aan de Groningers zelf, dan blijft Groningen zeker de gezelligste stad van Nederland. Althans, ah, dat is waar we van gaan. Inderdaad. Hoppa, daar drinken we even op. En uh, ja, de Lenterman is er ook. Uh, die is heel even. ik weet niet wat hij aan het doen is. En uh, Mart van der Leer is zoals altijd aanwezig. Hoi Marts. Hoi, goedenavond, Johan. En uh, Jurjen Koopmans. Goedenavond. Ja, en dan hebben we ook nog het nieuws uh, natuurlijk. We hebben het nieuws over de Bitcoin. Er is heel veel mee gebeurd. We hebben de, de Europese Unie. Ja, daar zijn we helaas nog niet vanaf. Uh, natuurlijk verspillingen. Zolang er overheid is, uh, ja, zijn er bodemloze putten waarin heel veel geld uh, verdwijnt. En uh, ja, daar gaan we nu over naar het nieuws. Ja, het nieuws, dames en heren. Ja, de Bitcoin, de Bitcoin, ja, die blijft maar stijgen. En nu met een gemiddelde van 100 euro per dag. Het is al over de 1000 dollar grens heen. En uh, ja, de bitcoin, ik heb net nog gecheckt, staat op uh, 850 euro. En ik denk, als dit uh, programma in het weekend eenmaal online staat, dat het dan al over de duizend euro heen is. Denken jullie dat ook? Nee, uh, ik denk dat morgen is het in, uh, in Amerika. Ik geloof wel. Ze hebben een lang weekend in de Verenigde Staten. Het dus is vandaag Thanksgiving. Yeah. En dat betekent dat ze wat winst gaan nemen voor het lange weekend. Zie je nu al. Hij is teruggezakt naar 840 op dit moment en ik heb het idee dat het nu ook een beetje tot stilstand komt. Oké, okay. dus je denkt niet dat het verder gaat stijgen? Deze week niet meer, dan moet je oh, echt okay. volgende week weer handelen. Dus dan, uh, dan kunnen we deze, de, dit weekend kunnen we nog even rustig weer gaan inslaan en tot de volgende piek? Ja, ik denk dat alles behalve euro's en dollar's goed uh, is. Ik roep mensen ook op om te vluchten van, uh, voor het grote gevaar van de oplopende schulden. Ja, hoe, hoe doet het goud? Het? Is, uh, na een flinke crash is hij tot stilstand gekomen. En, uh, ja, kijk, ze hebben de eerste volgende steun hebben ze op 1261 uh, dollar. Uh -huh. uh, als hij daar boven komt, dan verwachten ze dat hij, uh, ja, dat hij weer de opgaande lijn uh, te pakken krijgt. Dus het is even afwachten tot dat weer uh, gaat gebeuren. Maar... De centrale bank lukt het niet meer om het goud verder naar beneden te jagen, wat al, uh, ja, al een hele prettige constatering is. Ja, er was trouwens nog even, ja, even terugkomend op de Bitcoin. Er was nog een uh, klein uh, berichtje van uh, de baas van Virgin. Richard Branson. Die, die zei dat je met je Bitcoins ook... Uh, het is zo sky high die uh, Bitcoin. Je kan er letterlijk mee het hele lol in vliegen. Dat was wat hij <laughs> zei. Want hij heeft uh, dat bedrijf uh, Virgin Galaxy. En uh, daarmee kan je een ruimtereis maken. En dan kan je hem in uh, Bitcoins uh, mee betalen. Maar uh, ja, voordat je allemaal gaat juichen en hallelujah gaat roepen. Uh, wat was er nou? Er uh, zat een klein ja, minpuntje aan het bericht. Hè? Ja, het was een nou, ja, minpuntje. Uh, ik denk inderdaad dat uh, bitcoin enthousiastelingen uh, heel blij waren om dat, uh, ja, dat nieuwtje te horen. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, werd uit het interview op uh, CNBC werd ook wel duidelijk dat uh, ook uh, Branson natuurlijk uh, wel zijn twijfels heeft over uh, waar het uh, heen gaat ja Dat weet natuurlijk ook gewoon niemand en het is natuurlijk niet te voorspellen voordat die, uh, die mensen echt uh, naar Mars gaan... ...hoeveel dit bitcoin dan waard is. Hè. Het kan zijn dat het dan een stuk meer waard is of een stuk minder of helemaal niets. Mm. En, uh, ja, dat, uh, dus, dus toen zijn we vroegen van uh, ja, hoe, hoe zit dat dan precies? Want je, uh, je hebt natuurlijk met die onzekerheid te maken. Toen was zijn antwoord van ja, we hebben het gelijk omgezet in dollars. Nou ja, dan gaan we even weer naar uh, ja, de grote boze wereld in. Want uh, ja er is weer een bail-out. En niet zomaar een bank, maar de oudste ter wereld. Ja, ja klopt. Ja, de, eigenlijk is de, de eigenlijke redding van die, uh, van die bank is, is eigenlijk al gebeurd. Alleen uh, ja, de Europese Commissie moest zich er uiteraard weer even over buigen. Okay. Uh, het ging over een Toscaanse bank, Monte dei Paschi di Siena. Ja, de Europese Commissie heeft zich erover gebogen en uh, stemmen in met de staatssteun voor de noodlijdende bank, die uh, dus in Siena in uh, Toscane zit. Ze mm -hmm. uh, kreeg vorig jaar NPS. Voor kort heet die bank, uh -huh. in het kort. Die kreeg vorig jaar voor bijna 17 miljard euro aan noodkredieten en staatsgaranties toegezegd van de Italiaanse overheid. En uh, ja, Brussel is daar nu mee uh, akkoord. Alleen uh, de bank moet wel minstens 2,5 miljard euro aan kapitaal zien vrij te maken om de steun terug te betalen. Uh -huh. Wat uh, vind ik een heel rare, uh, <laughs> een rare zin eigenlijk of, of een rare uh, ja, statement van, uh, van de Europese Commissie. Want 2,5 miljard op 17 miljard. Ja, het is een beginnetje, maar het is niet veel natuurlijk. Ze hebben dus die steun wel echt nodig. Ik bedoel, ze kunnen waarschijnlijk ook niet meer dan die 2,5 miljard uh, recyclen. Nee, klopt. klopt. En dat staat er ook bij de steunron als onder meer nodig, omdat de bank zware verliezen had geleden op dubieuze derivatenconstructies. En daar wordt uh, na verluid nog onderzoek naar gedaan. Maar, uh, en daarnaast had de bank ook last van de aanhoudende economische crisis. Die leidt tot hoge afschrijvingen op slechte leningen. Ja, Ik zou zeggen, jammer maar helaas. Maar ja, dat, uh, dat is de tijd waarin we leven. Hè? Oh, hij is trouwens uh, uh, opgericht in 1472. Maar ze hebben al die tijd, hebben ze het gewoon prima kunnen redden. Alleen nu in één keer, nu de mogelijkheid er is, dat ze gered kunnen worden, in één keer vallen ze om. Nou ja, in 2009 hebben ze ook al een keer uh, staatssteun aan uh, moeten vragen. Dus ja. uh, het is niet bepaald de meest stabiele bank. Ik begrijp het nu goed dat uh, de, de banken, die mogen op kosten van de, uh, uh, de, de belastingbetaler spelen met, met, met derivaten. En als het fout gaat, je hoeft die risico's niet af te dekken, dan betaalt de belastingbetaler het wel. Ja, precies. Dat is de, uh, de gekkigheid waarin we leven... Ja. ja, dan gaan we van de ene gekkigheid naar de andere gekkigheid. De Nederlandse pensioenen, die zijn namelijk hoger dan in andere USO-landen. Ja, dat klopt. En OESO staat dan voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Dat heeft een rapport gepubliceerd. En ja, daarin staat inderdaad dat de pensioenen in Nederland in verhouding hoger liggen dan in elk andere, elke andere ontwikkelde economie. Nederlandse gepensioneerden krijgen in de regel 91,4% van het loon dat ze gemiddeld tijdens hun loopbaan verdienden. Okay. Dus ja, dat, dat klinkt Heel goed. Maar oh ja, dan, uh, dan denken een bepaalde type mensen van, hé, hey, daar valt wat te plukken. Ja, plukken van bejaarden. Ja, wat denk je, je hebt een, uh, een, een, een drugslaboratorium, je denkt, wat heeft dat er nu mee te maken? Maar ja, als jongere heb je het in deze tijden niet zo goed. Dus ja, dan uh, dump je dat even bij oma. <laughs> oma kan er natuurlijk helemaal niks aan doen, maar ja, de gemeenteambtenaar of, uh, ja, hoe moet ik het noemen? Uh, die komt langs en dat gebeurde in focuswaard en die zei van, uh, ja, jij mag betalen, oma, want jij hebt... Uh... Rommel in je tuin. Nou, het was niet uh, helemaal zeker. Ze hadden een vermoeden dat, er een, uh, dat het familie was hè, die dat gedaan heeft. Maar bewijzen zijn er niet. Alleen vermoedens. Maar uh, ja, toch de, de ambtenaar die zag de mogelijkheid van... ...ja, je kan het bij die, die, die dame die je moet gaan betalen. Dus dat zei hij ook letterlijk. Hè? Maar ja, de vrouw die kon er natuurlijk niks aan doen. Of het nu uh, iemand uh, is die ja, een vreemde of uh, familie. Het maakt helemaal niet uit. Hè? Uiteindelijk uh, is zij niet, uh, niet betrokkenen. ...en had in dit geval de politie achter de boeven moeten jagen en niet achter oma. Ja, ik vraag me af wat er uh, de volgende keer gebeurt als er ergens een lijk bij iemand in de tuin gevonden wordt. Ja, precies. Ja. Die persoon dan wordt vervolgd vermoord. Maar ik, vond toch de, ik vond die ambtenaar toch een beetje een, een sociopathisch iemand. Iemand zonder een, een soort inlevingsvermogen of zoiets dergelijks. Ik bedoel, die, wat, die, wat, wat ze zei, le, letterlijk zei die ambtenaar? Ja, ze, ze zegt op een gegeven moment uh, in het filmpje, het staat op geen stijl. Voor de mensen die het op willen zoeken, de titel is Ambtenaren slopen, leven bejaarden. Ze zegt inderdaad op een gegeven moment in het filmpje: Ja, we willen allemaal een rechtvaardige samenleving. En ja, dat, uh, dat slaat uh, helemaal nergens op, natuurlijk, als je dat uh, in die context zegt. Maar goed, daar uh, ja. zal ze ambtenaar voor zijn. Ja, maar ze zag de mogelijkheid van kunnen, zeg maar. dat kan, doen we het gewoon. En niets van. Ze had ook kunnen zeggen van. Uh, ja, inderdaad, we gaan kijken wie het werkelijk gedaan heeft. En die tamelijk die kan er verder niks aan doen. Uh, ja. Maar goed, ja, uh, van de ene gekkigheid naar de andere gekkigheid. Uh, de Caribbean Pas. Ja, een het... nieuw soort jodenster, zeg maar. Ja, eigenlijk wel ja. ja de, de VVD is uh, uitgekomen in de, in de persoon van André Bosman met dit uh, geweldige plan. Uh, dat er een aangepast Nederlands paspoort moet komen voor inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nou, dat uh, is uh, door de andere partijen niet met uh, gejuich uh, ontvangen. Maar uh, ja, ze houden er toch aan vast. En uh, het idee is eigenlijk om uh, op die manier uh, de probleemgevallen uh, te kunnen spotten. En die er gelijk uit te halen, zodat ze hier niet... Uh, ja gebruik komen maken van het systeem zeg maar of, uh, profiteren van het uh, van uitkeringen en dergelijke kunnen ze dat voorkomen met een, met een pas ik bedoel als iemand zich misdraagt dan kan je hem daar toch gewoon op aanspreken jij nee, jongen jij misdraagt hè? ja ja inderdaad en daarom uh, klinkt dit ook heel uh, racistisch en uh, ja ongepast maar uh, ja dat uh, <laughs> het is het plan van uh, de heer bosman van de vvd uh, de partij die uh, zogenaamd voor uh, ...ja, iets met vrijheid zou hebben, de liberale partij. Ja, daar roepen ze alles wat over, ja. Ja, ja, ja, ja. En hoe gaat ze dat dan designen, vraag ik me af? Uh, komt er een grote stempel in het paspoort? Antilliaan? Nou, het ging, uh, wat ik ervan heb gezien, volgens mij was dat in de krant... ...zou het dan gaan om verschillende kleuren. Ik zag één uh, soort van... Uh, beetje lichtblauwe, bijna babyblauwe paspoort. En uh, ja, het verschillende kleurtjes had het. Maar ik weet niet of dat er moet worden, want ik las inderdaad ook weer wat over een stempel. Dus ja, ik weet niet wat het nou uh, precies... Maar misschien was dat dan weer de vergelijking inderdaad met de uitwijs voor uh, joden. Ja, dus ik weet niet uh, welke van de twee het moet worden. Maar het ziet er überhaupt niet naar uit dat dit plan uh, erdoor komt. Ik vind uh, inderdaad de VVD toch steeds meer op de NSDAP lijken eigenlijk. Uh, vooral <laughs> met figuren als ze daar vuur op stelt en zo. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, misschien dat ze bang zijn dat de PVV aan de rechterkant te veel stemmen weghaalt. En ja. waarom meer van die soort van wildersretoriek gaan gebruiken? Nee, goed joh. Nou, uh, ja, van de, van de Caribbean pas uh, Hobbelen we meteen naar het, uh, een andere opmerkelijke uitspraak uh, die uh, vanuit het parlement uh, klonk... Uh, Namelijk de aanscherping van bijstand zou in strijd zijn met het mensenrecht. Ja, het is, ja. Ja, het is uh, voor, ik denk voor de gemiddelde libertariër, een, uh, een komisch artikel. Ja. Uh, inderdaad, onder de titel Aanscherping bijstand in strijd met mensenrechten. Uh, er is een voorstel geweest van uh, staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken om de eisen voor de bijstand aan te scherpen. Maar, ja, hier, hier komt hij. Ja. Volgens een mensenrechtenadvocaat en tevens activist van de internationale socialisten is dit uh, in strijd met de mensenrechten. En nou, dat was uh, vandaag, donderdag, uh, hebben we het dus over een hoorzitting in de Tweede Kamer. Ja, eigenlijk uh, is dit allemaal begonnen om gewoon, uh, ja, om het plan van, uh, van die, uh, die staatssecretaris Kleinsma, om ervoor uh, te zorgen dat tegen tegenprestaties moeten gaan leveren in ruil voor een uitkering. Mm. En uh, nou ja, die... Uh, de beste man uh, Jelle Klaas, die, die activist en mensenrechtenadvocaat... Die, uh, die sprong vervolgens gelijk uit zijn vel. En, uh, want die zegt, ja, mensen hebben recht op voedsel, onderdak en kleding. Dat hebben we na de oorlog zo afgesproken, omdat we dat beschaving vinden. Mm -hmm. En hij vreest dus dat veel mensen hun bijstand uh, verliezen. En uh, ja, zoals ik zei, het is eigenlijk wel een komisch uh, iets als je... Sowieso kunnen we denk ik al uh, uren hebben over uh, het uh, zogenaamde recht op voedsel, onderdak en kleding. Maar uh, ja, buiten dat. Hij tekent een soort doemscenario's over. Uh, hè, als, mensen, uh, als er iets verlangd wordt van mensen in ruil voor een uitkering. dan, uh, ja, dan, weet je, dan zijn mensen gelijk aan de lot overgelaten. En uh, dan kunnen ze niet ja, in, hun eigen, in hun eigen kosten of in hun eigen voedsel of wat dan ook voorzien. En uh, ja, dat kan betekenen dat de huur niet meer betaald kan worden, dat stroom en water worden afgesloten, dat mensen uit hun huis worden gezet, dus gelijk allerlei doemscenario's die, uh, die krijg je om je oren. En uh, het is oneerlijk en uh, minder activerend en het is duurder, en, uh, enzovoort, enzovoort. En de staat moet het allemaal weer gaan oplossen en dan zien ze niet dat dat juist het probleem is. Uh, ja, precies. Ja, precies. ja bedoel, voordat wij al die wetjes en regeltjes waren omtrent het werk, toen dat er nog niet was, was er ook geen werkeloosheid, weet je wel. Iedereen die kon gewoon doen wat hij wilde en handjes laten wapperen en ervoor betaald ja, precies. Ja, ja, de overheid creëert het probleem hè, met al zijn ja. regeltjes uh, zoals de minimumloon. En dan vervolgens uh, bieden ze de, de oplossing, tussen aanhalingstekens, in de vorm van het uitkeren van gestolen geld. Hè, wat ja. uh, van andere mensen is afgepakt. En uh, ja, dat is denk ik het klassieke voorbeeld van uh, de overheid breekt je been, geeft je dan een kruk en zegt van... Ja. hé, hey, zie je wel, zonder ons had je niet kunnen lopen. Kun je, kun je ja. zien hoe, hoe onbetrouwbaar dat de overheid is werkgever. Hè? Echt vreselijk. En, en wat dat betreft moeten we er ook naartoe... Uh, van, van, van dit soort werkgelegenheidstrajecten, waarbij werklozen uh, ja, dwingt tot het doen van bepaalde activiteiten, moet je niet hebben. Eigenlijk moet je van dat hele gedoe met en uh, uitkeringen, maar ook ja, dit soort dingen af. Ik, ik denk dat als je de belastingen flink verlaagt, dat uh, enorm veel mensen meer aan het werk uh, kunnen op dit moment. Ja, gewoon alle regels om. Te... Ja, gewoon inkomstenbelasting sowieso afschaffen. Iedereen kan gewoon doen wat hij wil uh, om uh, aan zijn geld te komen. Dan haalt hij die belemmering al weg. Ja, en inderdaad de regeldruk, hè, zoals je al ja. zegt, Johan. Dat, dat maakt gewoon zoveel verschil. Omdat je ja. gewoon, uh, je hebt gewoon als bedrijf heb je tegenwoordig extra mensen nodig om te zorgen dat je aan alle regels uh, ja. voldoet. En uh, ja, zonder dat uh, zouden we al een stuk verder zijn, denk ik. Ja, ga zo maar door. We kunnen daar eindeloos over doorgaan. Over alles ja, wat ervoor zorgt dat. Ja, dat er zo'n probleem is als werkeloosheid, dat gewoon door de overheid zelf gecreëerd uh, probleem is. Ja, zeker weten. Ja, maak werken dan niet zo moeilijk. Ja, simpel ja. hè? <laughs> ja. ja. We hadden het net eigenlijk al over, een beetje over uh, onbedoelde gevolgen van uh, een bepaald uh, overheidsbeleid. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat zien we eigenlijk ook in het volgende uh, nieuwtje wat we hier uh, gaan bespreken. En dat is getiteld CPB, dat is het Centraal planbureau hè het gaat doorrekening van verkiezingsprogramma's beperken. Oh, nou is dat uh, goed nieuws of slecht nieuws? Ik denk dat het goed nieuws is persoonlijk. Uh, ze zeggen dat het uh, te ingewikkeld, te groot en te intensief is geworden... om dat uh, allemaal door te gaan rekenen. Het is natuurlijk... Kiezingstijd, dan komen alle partijen met. Uh, oh, wij hebben een geweldig plan. Nee, wij hebben een beter plan. En uh, nou, ja, dan hebben ze allemaal uh, ja, het CPB nodig om dan door te berekenen wat het dan precies uh, oplevert. En dan kunnen ze roepen: hé, uh, hey, wij hebben 60.000 banen gecreëerd. En de volgende zegt: nee, wij hebben 70.000. En, uh, enzovoort, enzovoort. Hm. Maar het CPB uh, gaat daar een, uh, een halt aan uh, toeroepen. Uh, ze gaan er niet, uiteraard niet helemaal mee stoppen, wat, waar ik op zich wel voor zou zijn. Maar dat terzijde. Uh, ja, ze gaan er dus uh, minder, minder aan doen, want uh, ja, ze kunnen het gewoon niet meer bijhouden. En uh, ja, ja. dat is denk ik ook een, uh, ja, weer een beetje terugkomend op hetzelfde waar we het net al over hadden. Uh, hetzelfde verhaal, dat je gewoon... Die partijen die komen met allerlei schitterende ideeën. En dat klinkt allemaal heel goed. En ze, ze hebben uiteraard een mediatraining voor. Om ervoor te zorgen dat ze dat heel mooi kunnen vertellen allemaal. Maar het is gewoon niet, niet haalbaar. Of niet realistisch. Om te denken dat je alle onbedoelde gevolgen van jouw beleid. Ook kunt uh, incalculeren. En dat Ik bedoel het CPB is ervoor. Om dat allemaal door te rekenen. En als, als zelfs zo'n. ...gigantisch bureau met alle mensen die ze daar hebben... ...en alle kennis en alle computermodellen... ...die trouwens ook niet altijd even betrouwbaar zijn... ...maar zelfs die organisatie zegt nu van... ja, ...het wordt gewoon te ingewikkeld en te groot en te intensief... ...en we kunnen er niet meer aan. Wat, wat, wat, wat ik me dan afvraag is... ...ze stoppen met iets wat ze altijd hebben gedaan... ...ze hebben altijd die, die partijprogramma's helemaal doorgerekend... ...dus je zou zeggen ze gaan minder doen... ...dus dan zal het CPB ook wel... Ja, minder geld uitgeven, dus het wordt goedkoper, dus dat daarop kan bezuinigd worden. Ja. Mijn verwachting is echter dat de uitgaven dit jaar aan het CPB en de uitgaven volgend jaar aan het CPB, dat die niet evenredig gaan dalen. Ja, ik heb inderdaad zo'n donkerbruin vermoeden dat dat waar uh, dat dat zal zijn. Ja, ja en dan van hier gaan we naar een ander berichtje, namelijk de concurrentiekracht van Nederland. Is die toegenomen of is die afgenomen? Ja, we hebben slecht nieuws. Hij is, uh, hij is afgenomen. We zijn uit de top 5. Oh joh. Ja, ja we zijn gezakt naar een achtste plaats op de mondiale concurrentie index. Mm. En uh, dat is volgens onderzoek van het uh, World Economic Forum. En uh, ja, dat heeft dus is inderdaad uh, tot de conclusie gekomen... dat de Nederlandse economie minder uh, concurrerend is dan uh, ja, de afgelopen jaren. En uh, dat schijnt uh, te komen door een combinatie van weinig krachtdadig kabinetsbeleid... maar ook wordt vooral genoemd uh, achterblijvende investeringen. Uh, vooral in, uh, in R&D, uh, research and development, en, uh, ICT en uh, onderwijs... en gebrekkige financiering van innovatieve ondernemingen. Oh. Nou, ik denk dat je die laatste allemaal onder dezelfde noemer zo ongeveer kunt uh, scharen... Uh, en uh, ja, het, het, het is natuurlijk heel logisch, hè? Dus als je een, uh, een overheidsbeleid hebt wat totaal is gericht op het uh, stimuleren van consumptie, mm -hmm. om de economie maar aan de praat te houden. Ja, dan gaan uiteraard gaan de investeringen dan omlaag. En uh, als, als iedereen al zijn gek geld aan het uitgeven is, is er dus niemand die een, een bedrijf of een, een, een ondernemer, iemand die iets een heel, heel goed idee heeft voor een, een nieuwe uitvinding, uh, ja, zeg maar, een soort van iPad of uh, zeg maar zoiets revolutionairs, Ja, die kan nergens investeerders vinden omdat iedereen al zijn gek zijn geld aan het uitgeven is. Ik, ik denk inderdaad. Uh... Dat het vrij uh, belachelijk is. Trouwens, ik weet ook waarom dat een, geen krachtdadig kabinetsbeleid. Dat klopt helemaal natuurlijk. Hè? Uh -huh. Krachtdadig kabinetsbeleid, dat is bezuinigen. Dat is minder geld gaan uitgeven. En er wordt momenteel weinig krachtdadig in eigen vlees gesneden. Maar wel in het uh, vlees van de burger, zeg maar. Ja, en ja, uh, dan uh, gaan van hieruit gaan we naar de rode loper, dames en heren. Want die is uitgerold ergens in Nederland voor een burgemeester die gezellig zichzelf kan bezatten bij een pas geopend restaurant. Jurien, jij was ja. daar te plaatsen? Hij was te plaatsen, hij uh, nam eventjes een uh, borrel, roze ik neem ook nog even een slokje. Tijdens werktijd? Mm -hmm. <laughs> <laughs> ja, en uh, ja, de beste man die, die zat dus heerlijk te drinken. En buiten lag de rode loper op de straat. Ah. En uh, toen kwamen er een paar gemeenteambtenaren, die moesten wel werken in tegenstelling tot de burgemeester. Een beetje ongezonde jaloersie. En uh, ja, die zagen die rode lo loper liggen. Ja. Dus die denken van, dat wordt een boete, want die ligt op openbare grond. Oeh, jee, en ze hadden geen vergunning? Ja, ik weet niet of je daar een rode, uh, voor een rode loper ook al een vergunning uh, voor moet aanvragen. Ja, vast wel. Een ja. <laughs> rode loper vergunning. <laughs> ja, maar wacht even, het slachtoffer, hè? Die, degene die dan uh, ja, de boete kreeg. Het was een, uh, een pas geopend restaurant? Ja, ja en dus die heeft al een exploitatievergunning een vergunning ja. en een, uh, de Bibop papieren dus die heeft al voldoende moeten doen. Ja. En ja, dan krijg je er ook nog zo'n boete overheen, dus dat uh, is uh, flink boede. Uh, ik meen dat het een VVD-burgemeester wordt. Wat heeft hij erover gezegd? Ging hij zorgen of de boete uit eigen zak betalen met die kleine man steunt? Nee, de horecaonderneming moet het allemaal betalen. Ach, en de burgemeester heeft niet gezegd van nou, ik uh, zorg het wel, ik regel het wel? Nee, nee, die, uh, die nam het uh, ja, volgens mij ook nog een beetje halfslachtig. Voor zijn ambtenaren op. <laughs> ja, dus dames en heren. Ja, wat wij eigenlijk altijd al roepen over uh, ja, de overheid, over uh, die zogenaamde liberalen. Ja, het is, allemaal, het is weer bewezen hoe ze werkelijk zijn. Het is betuttelend, hè? Ja, betuttelend. En uh, ja, Jeroen Pauw kwam er al mee. De betuttelingsindustrie, waarschijnlijk nog eens uh, woord van het jaar. Ja, door Pauw en Witteman onder andere uitgeroepen. Uh, door de P van de A nota bene, want uh, de heer Witteman nou ja, is wel duidelijk P van de A. Ja, ja. Maar zelfs die zijn er al over eens. Hè. Het is uh, de nieuwe topsector, betuttelingsindustrie. Dat gaat het woord van het jaar 2020. Uh, worden. Hoe weten we dat dat het gaat worden? Nou ja, ik denk, ik denk dat ze ergens op moeten stemmen of dat ze hierop moeten stemmen. Want uh, ja, veel overheid, uh, de lasten zijn verhoogd, dus er is meer betutteling gekomen. Dus, dus hoe dan ook. Alleen, er zijn dus al twee bronnen die onafhankelijk van elkaar uh, hebben bevestigd dat dit het woord van het jaar gaat worden. Dat ah. is uh, Pauw en Witteman en Harpe de Tijd. Oh, Oké, okay. nou, dan, dan, dan is er geen twijfel over mogelijk. Ja, ik denk dat de betuttelingsindustrie op dit moment volledig toebehoort aan uh, de monopolistische, of het monopo monopolistische instituut wat, uh, wat we de overheid noemen. Mm -hmm. dat, uh, die, is, die is kampioen, uh, kampioen betutteling. Ja. ja, een echte topsector. Ja, uiteindelijk vangen die meer geld dan alle andere topsectoren bij elkaar. Ja, ja, ja. dus de betuttelingsindustrie is duidelijk een uh, publieke industrie, publieke sector. Ja, dan gaan we van hieruit, is de, de, de, de, de, de, de stap, een kleinere stap als dit kan je niet maken naar het volgende onderwerp. Van betutteling ja, schuiven we gewoon een millimetertje door naar de betoeteling de EU. Ja, ik bedoel, uh, ja, de, de, de grootste machtigste betuttelingsorgaan uh, op dit continent. Want uh, de, de, daar is ook het een en ander gebeurd. Nou, ik, ik begin even met het nieuwe akkoord van Duitsland. Ja, klopt. Ja, als we het over betutteling hebben, uh, dan hebben we er hier ook één. Um, ja, er is een nieuw uh, coalitieakkoord bereikt hè, in Duitsland. En uh, dat wordt, uh, door het NRC wordt dat beschreven als een stapje naar links. Um, het is een uh, brede coalitie van uh, drie partijen, die, uh, de drie grote partijen. Of in ieder geval drie van de grote partijen. En uh, die hebben na vijf weken onderhandelingen uh, nu uh, overeenstemming bereikt. En uh, wat het onder andere inhoudt, is uh, een minimumloon van, van 8,5 euro vanaf 2015 in heel Duitsland. Het was nu, uh, tot nu toe, uh, wat ik ervan begrepen heb, namelijk niet overal uh, in, in plaats, zeg maar. Het was niet overal uh, hetzelfde of überhaupt aanwezig. Sommige, het schijnt dat sommige deelstaten überhaupt geen minimumloon hadden. Daarnaast komt er, en dit vind ik heel mooi verwoord, uh, komt er 23 miljard euro vrij voor extra investeringen. Mm. Dat komt, uh, ik denk dat dat uit de lucht komt vallen of, uh, ik weet niet precies hoe dat vrijkomt. Uh, als ik denk aan uh, geld dat vrijkomt, dan denk ik aan de overheid die, uh, die dingen gaat privatiseren of uh, weet je, een overheid die zich terug en, en kleiner wordt, dan dat noem ik vrij, het vrijkomen van investeringen. Maar ja. ongetwijfeld is het uh, in dit licht uh, is dat ook. Er nog ergens een, een drukpers liggen of zo. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, goede, goede nieuws is wel voor onze Oosterburen dat er geen belastingverhogingen worden doorgevoerd. Ook, dat zijn altijd beloftes uh, waar je even achttekens <laughs> bij kunt zetten. Maar... Ja, uh... En dat er ook vanaf 2015 geen nieuwe schulden worden aangegaan. Dus ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat in zijn werk gaat. Want ja, we hebben het dus uh, over 23 miljard, wat uh, op de een of andere manier vrijkomt. Uh, geen belastingverhogingen, uh, maar tegelijkertijd worden er geen nieuwe schulden aangegaan. Dus er wordt meer geïnvesteerd, de belastingen blijven hetzelfde, maar geen nieuwe schuld. Ik zie niet helemaal hoe dat, uh, ja, hoe dat gaat werken. Misschien hebben ze een soort wonderformule. Maar ja, het kan ook simpeler. Het kan heel simpel. Een lijntje met de ECB Die kunnen geld drukken, ja, toch? Ja, ja, ik zei al. Ze hebben een erg een druk staan, weet je wel. Ja, klopt. Ja, als dat het niet is, dan, dan denk ik dat ze binnenkort een telefoontje van Obama krijgen. Dat die dan ook wel horen wat het dan van plan is. Want het nee, kan eh. allemaal wel heel goed. Ja, het kan ook zijn dat ze inderdaad de overheid zelf wat bezuinigd hebben of zo. Dat, uh... Maar ja, bij een linkse coalitie kan je dat niet echt verwachten, weet je wel. Ja, ja. Dat, dat, dat, ja. ik, ik zou het niet weten... We kijken wel, we zien wel hoe dat, hoe, hoe dat gaat. En anders komt het regelmatig bij het blokje verspillingen voorbij, wat we zo meteen gaan krijgen. Ja, um, dus. Om nog even in de EU te blijven. Um, miljoenen boeten voor de garnalenhandel. Ja, klopt. De Europese Commissie heeft voor uh, in totaal bijna 29 miljoen euro geldboetes opgelegd aan vier Europese handelaren in Noordzeeganalen. Zij hadden um, volgens de Europese Commissie uh, deelgenomen aan een kartel en daarmee hebben ze inbreuk gemaakt op de EU-mededingingsregels. En dat gaat onder andere om de Nederlandse ondernemingen Heiploeg, Klaas Puhl en Kok Seafood en het Duitse Sturk. En uh, het schijnt tussen 2000 en 2009 om uh, prijsafspraken, verkoopvolumes uh, en het verdelen van verkoopvolumes uh, te zijn gegaan. Voor noord in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Klaas Puhl heeft overigens geen uh, boete gekregen omdat die uh, aan de bel hebben getrokken. Dus die hebben als gevolg daarvan, uh, ja, hoeven ze niet te betalen. Dat is wel een, een leuk detail denk ik. Maar uh, ja, het, eigenlijk het, uh, het, voor, de, voor de gemiddelde belastingbetaler of de, de inwoner van de EU... Het uh, frangen is dat, ja, dat geld. Dus uh, we hebben het over bijna 29 miljoen euro, waar gaat dat heen? Want ja, eigenlijk gaat het hele artikel over uh, achter. Consument heeft er zo geleden Want uh, ja, okay. ja, het is een markt die belangrijk is voor consumenten in verschillende EU-landen. En, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ja, dat geld gaat natuurlijk gewoon naar Brussel. Ja, want er zijn meer van dit soort voorbeelden te noemen. En elke keer vraag ik me af van. Uh... Wordt consument dan nog, krijgen ze nog een soort van genoegdoening of zo, weet je wel. Bijvoorbeeld ja. toen de, de, bier, de grote biergiganten een prijsafspraak hadden gemaakt. Een paar jaar geleden was dat. kregen ze ook miljarden boete. Ja. En ik zei, hoi, hoi, nu gaat het bier omlaag. Nee hoor. Helaas. Ja, nee, de prijs bleef hetzelfde, weet je wel. Dus, ja. was niet sprake van dat het bier in één keer goedkoper werd. Het nee, bleef hetzelfde, dan ging, dan ging er gewoon een paar miljard naar de staat toe. Ja, uh, ja. ja en, en dat is natuurlijk... Uh, ja, we hebben het vaak, uh, ofthans vaak, maar als je het hebt over uh, een echt een vrije samenleving, waarin er dus ook uh, geen overheid is die het uh, monopolie op rechtspraak heeft, uh, Ja, da daarin zou dus het geld gewoon naar de, inderdaad, de eigenlijke slachtoffers gaan. En niet uh, ja. gewoon naar een centrale bureaucratie, ja. zoals dat nu uh, gebeurt. Uh, zeker in de van Brussel natuurlijk. Dus uh, ik denk dat er heel veel uh, risico's zijn die uh, ja, geassocieerd zijn met uh, kartelvorming. Het is een soort van doemscenario denk ik voor mensen die zeggen van ja maar in een vrije samenleving dan zou de kartelvorming zijn en dan is de dupe. Maar ja, ik denk alleen al het, ja, het feit dat we zien dat dit soort gevallen uh, zo breed uitgemeten worden in de nieuws Net ja. zoals inderdaad het geval met de bierproducenten waar je het al eerder over had het feit dat dat gebeurt wil al zeggen dat dat het niet veel voorkomt want anders dan wordt het nooit breed uitgemeten in de media nou en aan de andere kant ik bedoel uh, mensen die zo bang zijn voor kartelvorming ik bedoel er is nu niks anders dan kartelvorming ik bedoel neem maar de federal reserve ja bedoel, en alle centrale is... banken ja maar goed iedere centrale bank is natuurlijk ja. uh, ja, het instituut wat in zijn eentje mag bepalen wat de prijs van geld is, hè, wat we ja. rente noemen. En uh, ja, dat is natuurlijk het grootste kartel wat er denkbaar is. En daarnaast hebben we natuurlijk het, het kartel de overheid, wat uh, ja, in heel veel uh, verschillende situaties uh, alleenrecht uh, heeft. En uh, ja. ja, op, op, op het uh, leveren van bepaalde diensten of uh, eh, enzovoort enzovoort. Ja, en het monopolie op geweld. En, en, uh, ja, ja, en Dijsselbloem, die wreef er nog even goed in. De EU moet landen kunnen dwingen. Ja, bring guns. Ja, tot lastenverhogingen. Hè? Ja. Want in een uh, interview met een paar uh, financiële kranten in Europa, waaronder het FD, heeft uh, minister Dijsselbloem gezegd dat de Europese uh, Commissie landen moet kunnen dwingen tot hervormingen. Nou, hervormingen, uh, dat hebben we in Cyprus gezien. Daar werden de staties beroofd. Uh, elders in Europa, ja... Uh, yeah, Kwamen de strenge maatregelen, die onder andere hebben geleid tot uh, BTW-verhogingen in diverse landen? Dus eigenlijk betekent hervormingen altijd lastenverhoging. Hè? Dus er is geen sprake van hervormingen van. Uh nou ja, nu zetten we jullie portemonnee uh, op slot. Uh, dan kan de minister van, van Defensie kan geen nieuwe tanks meer kopen. Nee, dat gebeurt niet. Het is eigenlijk altijd dat de burger uh, de hervormingen gaat betalen. Dus eigenlijk wordt hier al een soort. Het, het, het platform, of tenminste, de structuur, die wordt al uh, gelegd. Zodat ze de IMF bijvoorbeeld uh, of een andere instantie later gewoon bij ieder land naar binnen kan marcheren en de pensioenpotten leeg kan plunderen of uh, het spaargeld op kan eisen, bijvoorbeeld. Of de Belastingen kan verhogen, inkomstenbelasting naar, naar het 70% voor de tussenaanhalingstekens topinkomens. Dat, dat kunnen ze allemaal afdwingen. Ja, en dames en heren, dan gaan we nu naar de verspilling van de week. Ja, en waar zitten de bodemloze putten en gaten? Uiteraard, bij de overheid. En we hebben ze gevonden en we hebben, we hebben ze een naampje gegeven. Het eerste putje, het gatje, het eerste gat in de zakken van de overheid... ...die we gaan bespreken is de JS, het JSF-avondje. Hoeveel heeft die gekost, Mart? De JSF um, heeft uh, tot nu toe... Uh, nou, wat ervoor begroot is, is 4,5 miljard. Uh, het avondje, uh, weet ik niet, dat staat er niet bij. Het is een heel uh, kort artikel in dat uh, Brabants Dagblad. Het gaat namelijk over een uh, JSF-avond in Volkel. Joh, en... places. Ja, precies, ja. Dus uh, daar had uh, de Udense CDA-afdeling Tweede Kamerlid Raymond Knops uitgenodigd om te spreken over de ESF. Dus nou, dan gaan er uh, ruim 150 bezoekers die gaan naar zo'n informatieavond. Die denken: van leuk, kunnen we uh, wat meer te weten komen over die ESF? Kunnen we onze vragen stellen? Ja, nog even een hapje en drankje erbij. Precies, maar ja, wat blijkt nou? Veel vragen die door de zaal werden gesteld bleven onbeantwoord. Mm. Weinig wijzer geworden, luidde het commentaar bij het verlaten van de zaal. De spreker had waarschijnlijk dezelfde mediatrainer als uh, Jan-Peter Balken. Daar ben je ook nooit de steekwijzer van. Inderdaad, ja. Maar uh, ja, om inderdaad even op de JSF zelf terug te komen. Uh, er zijn uh, na planning 34 JSF's gereserveerd voor Nederland. Althans voor de regering, maar, hè, want wij zien er niks van. <laughs> Niet ja. dat ik het had gehoeven, maar daar wordt dus uh, ja, 4,5 miljard is dan hè, Dus het zal ongetwijfeld al hoger uitvallen. Maar uh, ja. ja, daar is het allemaal uh, blijkbaar uh, volgens de overheid voor nodig geweest. Ja, ze kosten nu nog 4,5 miljard, maar dat is, uh, ja, precies, ja. Ja, het, uh, die prijzen gaan gewoon omhoog. Um, ja, dan gaan we naar de volgende verspilling. We hebben weer een, een gat gevonden in, in een bodemloze put, waar heel veel van, van ons geld in verdwijnt. En dat is uh, ja, de oude directeur van de stichting Gehandicapte Zorg. En ja. daar wist jullie heel veel over. Ge gehandicapten krijgen het steeds minder. Hè? Want de overheid die regelt hun inkomen. De overheid uh, regelt uh, dat ze een nieuw rolstoel, scootmobiel, dat soort dingen kunnen krijgen. En uh, de overheid werkt ook met stichtingen. Hè? Stichtingen die dan de gehandicapte zorg uitvoeren. Ja. Nou, Dan dus heb je die ook in uh, Zuid-Limburg. En ja, dat geld wordt goed besteed, uh, overheidsgeld, uh, bijvoorbeeld aan de aankoop van bressuurpaarden, uh, de huur van luxepanden en verbouwingen. Dat maakt het uh, Openbaar Ministerie bekend. Uiteraard uh, ja, is uh, de fraude uh, wel uh, uitgekomen, maar ja, je neemt de administratie van uh, de eigenaar in beslag. Uh, of van de fraudeur. Je kunt natuurlijk je afvragen of je van het geld ook iets terug uh, gaat krijgen. Ja. Want dat heb je al gegeven, hè? de overheid heeft al gegeven, geld aan die stichting gegeven. Ja. En die administratie die zal die miljoenen niet gaan opbrengen. Het was inderdaad een miljoenenfraude hè? en ik ben het met je eens dat het uh, ja, inderdaad de vraag is uh, hoeveel daar nog van terug gaat komen. Maar uh, ja, ik zie het wat dat betreft uh, vrij in. Ja, jullie zien dit soort mensen ook echt alleen maar bij de overheid. Hè? Ik bedoel bij het bedrijfsleven komt er ook wel eens een fraude voor, weet je wel. Maar niet zo frequent als bij de overheid. Het, is echt, uh, het zijn altijd weer uh, dit soort mensen. Ja, dus, uh onderzoek heeft uh, trouwens ook wel een tijdje geduurd. Althans, die indruk krijg ik van het uh, artikel. Want er staat, uh, accountant KPMG heeft onderzoek gedaan bij uh, SGL, uh, Stichting Gehandicapten Zorg Lindeburg. en concludeert dat er fraude is gepleegd. De directeur werd vorig jaar ontslagen. Ik weet niet wat, wat zo lang op zich heeft laten wachten, maar uh, ja, het heeft toch een tijd geduurd voordat dat uh, naar buiten kwam. Maar... Ja, het is de overheid, dus dat gaat ook niet al te snel. Ja, en dan heb ik nog een berichtje over de boot van, uh, van Greenpeace. Ja, nou ja, het is, het is natuurlijk belachelijk. Hè? Allereerst, Greenpeace die gaat op vakantie naar, uh, naar ...naar uh, Rusland met alle ja, goede bedoelingen... Uh, ...met een bootje onder de Neder Nederlandse vlag. Dan gaat niet Greenpeace, maar de Nederlandse overheid... ...die spant een kort geding aan tegen Rusland. Zo van, uh, wij willen ons bootje terug. Het is niet ons bootje, het is het bootje van Greenpeace. Ja. Dan wint Nederland uh, die rechtszaak. Dus uh, joepie, joepie, joepie, Nederland heeft gewonnen. Hè, net alsof we het WK hebben gewonnen. Mm -hmm. En dan in diezelfde uitspraak moet Nederland moet 3,6 miljoen gaan betalen, nou ja. ja. persoonlijk zou ik zeggen Greenpeace vind ik ook meer een soort van religie hè, die milieureligie. En er is een scheiding van kerk en staat hè? <laughs> Het is in ieder geval zo dat... De overheid kennelijk een heel grote sympathie heeft voor Greenpeace. Ja, met ja. alle respect. Maar uh, ja, de overheid zal zich toch meer moeten beseffen dat ze niet hun eigen geld, maar het geld van de belastingbetalers aan ja, het uitgeven. Dat, dat is zo, ja. Nou ja, het is gewoon uh, natuurlijk ja, een hele domme actie geweest. Dat is prima, dat mensen domme acties begaan, maar dan moeten ze dan ook zelf voorop draaien. En ja. uh, dat, uh, ja, daar moet inderdaad de Nederlandse overheid zich verder gewoon niet mee bemoeien. En uh, je, kun, je kunt verwachten als je zo'n actie onderneemt, dat, er dan, uh, dat het dan fout kan gaan. Ik bedoel, dat risico dat normaal maar rationeel mens, die calculeert dat in. En uh, ja, dan ga je niet uh, lopen jammeren van, uh, en we zijn opgesloten en uh, ja, ik bedoel, dat weet je van tevoren. Ja, ik bedoel, als mensen bijvoorbeeld uh, drugs smokkelen uit een of ander land en ze worden betrapt en ja, ze worden opgesloten in uh, erbarmelijke omstandigheden in uh, cellen, waar, waar je met honderd met man in een piepklein kamertje zit vol met ratten en kakkelakken ja, dan gaat de overheid jouw borg ook niet betalen. Nee, nee, precies. Nee, dan zeg je, had je maar geen drugs moeten smokkelen. Ja, het is heel krom, hè, want als je erover nadenkt, want ja. als, als je... Uh, bij wijze van spreken midden in de nacht ergens uh, vijf kilometer te hard rijden. Dan krijg je gewoon een boete hè? en dan kun je ja. klagen wat je wil en, uh, en bellen. En, uh, hè? Maar dan is het gewoon ja, jammer, maar helaas, je reed te hard en uh, je wist wat de maximumsnelheid was. Ja. Maar hè? Als, als je dat uh, in het extreme trekt en uh, je gaat op een bootje zitten en uh, hup naar een boorplatform, dan, uh, dan staat de Nederlandse overheid ineens uh, achter je. Nou, dan zie je toch wel weer hoe verweven ze zijn met, met de idealen van Greenpeace. Dat, wat eigenlijk een soort ja, mystieke gedachte is van, van, wij moeten de natuur Redden, want die kan zichzelf niet redden, weet je wel. Ik bedoel, al miljarden jaren... Heeft de, heeft de planeet Aarde, heeft kometen inslagen, hebben ze overleefd. Bijna al het leven was op een gegeven moment uitgestorven en toch... Nou, leven we nog steeds. Uh, er zijn ja, gigantische aardbevingen geweest, tsunamis, ijstijden. En nou, in één keer moeten wij de planeet redden, weet je wel. Dus, ja, ja, precies. Dat maar, blachtig, het me, maar het zou me ook niks verbazen zo'n gigantische organisatie als Greenpeace. Uh, die, die heeft ongetwijfeld ook uh, de nodige lobbyisten. Ja, om, uh... ja, Diederik Samson heeft nog voor uh, Greenpeace gewerkt. Hè? Dat, dat dat ook een beetje de reden is, dat ze, uh, vermoed ik hoor. Dat ze dekking krijgen. Ja. ja. ja. Ah. Samson die krijgt hier naar nou, wachtgeld. Dus misschien kan ik van het wachtgeld. Uh het geld, die 3,6 miljoen betalen. Ja, ja. Maar goed, dan gaan we naar uh, van de boot van Greenpeace gaan we naar Afghanistan waar vrouwen... Waar, ja, waar ze het best oké okay vinden dat, dat, dat je vrouwen moet kunnen stenigen, die overspel gepleegd hebben, hè? Ja, ja, precies. Ja, het is uh, heel groot in het nieuws geweest, denk ik, deze week. Uh, het zal mm. de meeste mensen niet ontgaan zijn. Uh, er was heel veel commotie. Er was namelijk een, een raad van advocaten in uh, Afghanistan, die uh, het advies uitbracht aan de, de regering van uh, Karzai, om inderdaad steniging weer in te voeren, voor overspel en uh, ja, voor de mensen die dat niet weten, ik wist het uh, bijvoorbeeld persoonlijk zelf ook niet uh, het is dus, uh, wat er dus gebeurt uh, met dat soort mensen, die worden tot hun uh, schouders of, of tot aan hun nek uh, begraven, in het, uh, ja, gewoon in het zand nee. en vervolgens gaan mensen met uh, stenen naar hun hoofd gooien en uh, ja, dus dat, uh, dat ik denk dat de gemiddelde Nederlander dat uh, vrij barbaars vindt, maar uh, ja de, vervolgens uh, ga je dus nadenken van, ja, god, uh, hoeveel geld is er eigenlijk ingegaan uh, in Afghanistan? Nou, dat, uh, dat zijn natuurlijk uh, miljarden, door al die jaren zijn dat geweest En uh, dat die raad van advocaten onder andere ook dat geld uh, in ontvangst neemt. Dus uh, hm. ja, dus die, diezelfde raad die dat, uh, die dat soort uh, adviezen aan de regering geeft, uh, de Afghaanse regering, die uh, wordt ook uh, gefinancierd uh, mede door Nederland en ook andere westerse <laughs> landen. Maar... Het, het grappige is ook dat uh, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, die werd uh, geïnterviewd, ik geloof door RTL, en uh, ja, daarin uh, ja, werd hem dus de vraag gesteld van, ja, wat gaan we er nou uh, aan doen, hè? En uh, ja, toen was eigenlijk uh, een van de dingen wat, die hij zei wat het meest bij is gebleven, um, is dat uh, ja, eigenlijk weet je het niet in Afghanistan. Hè, want uh, ja, er zijn zoveel verschillende uh, groeperingen en uh, ja, eigenlijk is het probleem gewoon dat er geen centraal gezag is. <lacht> en, uh, ja, en, ja, dat is gewoon typisch. Ik bedoel, het Westen probeert op allerlei manieren... Natuurlijk eh, en vanwege de olie en allerlei andere schimmige belangen die erachter zitten. Waar de, denk ik, de, gemiddelde, de gemiddelde persoon geen, geen flauw benul van heeft. Maar vanwege al die belangen probeert het West ja, daar zijn, zijn mannetjes neer te zetten. En ervoor te zorgen dat die uh, vooral aan de macht blijven. En dat hebben we ook gezien met die uh, waar we het vorige week over hadden. Die, uh, die 7,5 miljard geloof ik die naar Afghanistan gaat voor de verkiezingen. Ja en, en op het moment dat er dan iets verkeerd gaat. Ja dan is er gelijk een hoop commotie. Maar ja ik denk dat dat een heel goed, een goede is. Was van hoe uh, ja, mensen, zeg maar, vooral in westerse overheden er naar kijken. Van ja, er moet een centraal gezag zijn, want dan kunnen wij dat controleren. Dan kunnen wij onze mannetjes erin zetten of eventueel andere mensen omkopen, of uh, hè, dan hebben wij in principe gewoon de controle. Ja, en er was nog meer nieuws, dames en heren. Uh, daar kunnen we natuurlijk uh, ja, niet omheen. Het was uh, eigenlijk, ik vind het persoonlijk positief nieuws en ik, uh, ik praat er nu even over met Victor. Uh, Jennas! Met die moeilijke ja. achternaam. Ja, Jernas Ramotarsing. Zo moeilijk is het. Jansing, ja, natuurlijk. Ja, Idee, ja, goed. Ja, voor mij zijn woorden met meerdere klemtonen altijd heel moeilijk hoor. Dus, uh, Johan, toch? Kom. kom. NAVO, hè? Hallo. Nee, maar goed. Um, ja, Jernas, die was bij Pau en Witteman. Ja, wij, uh, wij hebben natuurlijk allemaal uh, gekeken. Voor mij was dat uh, voor het eerst in lange tijd dat ik ja. heb gekeken naar uh, Pauw en Witteman. Want nou ja, meestal is dat toch indoctrinatie. Van, uh, daar had Jarnas het toevallig ook over. Ja. Maar meestal is dat toch um, een zeker geluid dat daar naar buiten komt. Dan hoor je um, ja, het typische Vara geluid. En Jarnas die is eigenlijk iemand die is er al een tijd mee bezig dat er op universiteiten een soortgelijk geluid naar buiten wordt gebracht. Ja. Een geluid dat altijd bevestigt uh, jongens, de overheid, dat hebben wij nodig en wat jou verteld wordt vanuit de, de, de linkse politieke hoek. Dat is correct. Nou ja, Jannas, dat is iemand die heeft toch een, een scherpe en kritische geest... en die gaat, daar, die gaat daarop in. En die, die zet een Facebook-initiatief op, een pagina... Om, daar, om dat aan de kaak te stellen, om mensen uit te nodigen... om, om zelf hun irritatie, hun, hun voorbeelden, om, om dat in te sturen... Om eens, om eens even te laten zien, kijk jongens, dit, dit gebeurt echt, er wordt een zeker politiek ideaal, bewust of onbewust, door, uh, door de, de mensen aan de universiteit uh, naar buiten gebracht. En ja. ook in colleges, dus, dat noemt hij indoctrinatie, uh, wellicht uh, zeer terecht. Ja. En dat is toch wel verrassend eigenlijk, dat dat uh, dan bij de, bij de VARA... Aan het, uh, ...aan het licht wordt gebracht. Want de VARA heeft bij uitstek diezelfde politieke overtuiging. En dat is dan ook iets, daar uh, zie je in die uitzending, dat uh, Freek de jongen die daar tegenover zit... ...die is daar uh, enorm door verbaasd. Die is verbouwereerd. Ja, maar volgens mij is dat ook zijn natuurlijke gezichtsuitdrukking, heb ik af en toe het ook het idee. Ik heb het vaker gezegd ik zal ja. het vaker zeggen. Freek de jongen, ondanks het feit dat ik het op bijna ieder punt met hem oneens ben... Hij was ooit scherp en kritisch. Ja. Ja. Dat was hij. Maar hij is blijven hangen. Hij is niet met zijn tijd meegegaan. En dat is ja. toch uh, bijzonder jammer. Want dan krijg je iemand die uh, eigenlijk alleen maar achter de feiten aanloopt en alleen maar gefrustreerd is met het feit dat hij achter de feiten aanloopt. En dat waarschijnlijk zelf heel goed weet. Ja, dat, dat is uh, Eigenlijk kan je dan uh, niets anders voelen dan een soort ja enigszins uh, schaamte. En uh, plaatsvervangende schaamte. Oh ja, ja. En anderzijds uh, medelijden. Want het is gewoon een genante vertoning. Op het moment dat iemand rondloopt en doet alsof het nog in 1960 Zitten. Ja, dan denk ik, meneer de Jonge, kom, doe dat dan even wat anders. Uh, Gooi je, blijf daar niet zo in steken. Ja. Maar nou ja, dat, dat, dat zit er blijkbaar niet in. Dan wordt het alleen maar een soort, um, een soort veeg uit de pan richting iedereen waar hij mee oneens is. En ja. zodra er een weerwoord komt, dan een zwak excuus van, ik wil de discussie niet aangaan. Ja, jammer. En Jannas ging daar heel admirabel mee om. Dus uh, voor mij, ik zou zeggen, die hele avond dikke pluim voor Jannas. Zeker ook voor mij. Uh, maar ik heb um, toevallig nog even zitten kijken van, uh, wat de kritieken waren. Van, uh, want die zullen er ook wel zijn. De Linkse kerk die, uh, ja, die kon er natuurlijk niet zo om lachen. En ja, die verweten dat uh, Jena's uh, om was. Dat hij Freek niet liet uitspreken, inter inter interromperen. Uh, nou, heel simpel. Freek heeft lange uh, tijd gehad om zijn verhaal te doen. Ja, ja. Iets, iets wat je in één zin kan zeggen. Dat, daar deed hij ja, ja, over minuten over. Laten, laten, laten we de persoonlijke uh, <laughs> ja. opvattingen daarover even uh, buiten laten. Gewoon stellen, ah. hij vertelde zijn verhaal. Ja. Hij mocht zijn verhaal doen. Hij was daar eigenlijk... Hij vertelt een linksverhaal, maar hij was daar om zijn eigen werk te promoten. Uiteraard, dus eigenlijk bij nee, uitstek was hij zelf van. heel kapitalistisch ja. bezig. Ja. Dus, um, en daar kreeg hij ruim de kans voor. En op ja. het moment dat iemand dan op zijn onderwerp inhaakt en een reactie toont... een, een reactie geeft en uh, daar kritisch op ingaat... dan wil meneer De Jonge de, de discussie niet aangaan. Ja. En dan vindt hij eigenlijk dat het beledigend voor hem is... als die discussie uh, aangedrongen wordt. Maar zelfs de presentatoren die toch... ja. Vanuit de Vara eigenlijk ideologisch aan zijn kant zouden moeten staan. Ja, die waren het er toch allebei over eens dat uh, die discussie door Freek de Jongen zelf was uitgelokt. Ik, ik denk dus, dat ze ook een beetje hadden gehoopt dat, die, uh, dat, dat Freek, want dat zal misschien de reden zijn dat ze Jen's hadden uitgenodigd. Van, ja, kom, uh, Freek, ga jij even die, uh, die Jen's even afmaken. Ja, dat, dat, dat heeft, heeft hij niet gedaan. Oh, hij had hem kunnen pakken, Johan. Ja, vertel. Ja. Hij, hij, had hem, hij had hem. Freek had een uh, schot voor open doel. Ja. En hij heeft het geprobeerd, op het punt van zelfindoctrinatie, dat heb ik ook nog ergens gelezen in een van de kritieken. Dat op zich zat hij daar aardig, want als je het gedachtegoed van Ayn Rand erbij pakt, is indoctrinatie niet iets wat je ondergaat, maar dat is iets waar jouw geest dan zeg maar toestemming voor geeft. Ja. Jouw autonome geest geeft zichzelf op voor indoctrinatie en aannames die door anderen worden aangereikt. Ja. Op het moment dat je dus een meldpunt in elkaar zet linkse indoctrinatie op universiteiten, ja, ga je daarmee het hellende vlak op. Denk ik. En zou je kunnen zeggen van dat is een meldpunt. Uh, als het in Cuba zou zijn opgezet is dat dat meldpunt uh, posters en standbeelden van Fidel Castro. Uh, uh, wat verwacht je dan van onze staatsscholen? Ja. Henry Sturman die had een soortgelijk iets over de linkse indoctrinatie van, vanuit het staatsjournaal. Dus uh, dat, dat was te links gekleurd. En had hij in 2005 een artikel over geschreven in de HP De Tijd. En het punt is dat... Als je dan die, met die kritiek komt en wat ik dus merkte is dat ze dan automatisch zeggen oh ja, als het te links is, nou, dan doen we het te rechts. Ja, kijk, kijk Johan, dat, dat is natuurlijk uh, in ja. zekere zin waar. Kijk, la, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat er uh, in Nederland mm -hmm. een bijzonder conservatieve uh, cultuur was, leidend, dat, dat het nieuws en de, de toon van het maatschappelijk debat mm -hmm. uh, conservatief was, dan zou uh, Freek de Jonge de eerste zijn, die zegt... er nou, moet een meldpunt komen voor conservatieve indoctrinatie. Ja. Dat weet ik zeker. Ja. Op het moment dat hij het niet eens is... met een meldpunt dat bepaalde... collectivistische indoctrinatie... aan de kaak stelt, ja... dan gaat hij natuurlijk... Um, een, een zekere... Um, afkeer van zo'n meldpunt uh, vertonen. Want ja. laten we wel wezen... Zo'n Freek de Jonge die zit daar niet als uh, vertegenwoordiger van eerlijk en open debat. Die zit daar als vertegenwoordiger van een bepaalde ideologie die hij wil verkopen. Ja, ja, ja. Je kan zeggen... En ik, ik zeg dat zelf niet... Maar iemand kan zeggen... Volgens mij zit Jarnas daar ook om zijn ideologie te verkopen. Ja. Je kan zelfs zeggen dat op zekere hoogte iedereen... ...altijd bezig is met zijn eigen ideologie, zijn eigen Ja, ja En dat was het ook letterlijk die stond met zijn boek van Ayn Rand te wuiven. Wat wel een historisch moment was natuurlijk op de Nederlandse tv. Nou kijk, hij biedt aan het aan ja. uh, om het te lezen. Goed, uh, op, op het moment dat een ja. universitaire professor uh, zou zeggen... Um, dit is Ayn Rand en dit is de waarheid en dat moeten jullie lezen en verder niet kritisch over nadenken. Dan zou ik dat net zo fout vinden ja. als wanneer een professor uh, het werk van Karl Marx uh, ophoudt en hetzelfde ja. daarover vertelt. Dat is het, uh, het probleem. Maar op het moment dat hij bij Paul en Witteman zegt en zegt ik vind Karl Marx geweldig dan is hij niet in een functie als leraar. En ja. dan is het een ander verhaal. Wat Janus dan uh, misschien, uh, waar hij op de, op, op de gladde helling zit, is dat uh, linksheid, of het linkse politieke oriëntatie, gelijk staat aan etatisme. En dat is niet in alle linkse kringen ge het geval natuurlijk. Ja. Uh, ik denk dat de etatisme, non-etatisme kwestie uh, in principe... alle kleurtjes van het politieke spectrum omvat. Ja. Er zijn gewoon mensen die hebben niet zo'n zin in overheid. En die ja. denken dat ze de meuk zelf wel kunnen regelen. Ja, en dat zijn gewoon uh, en die... Ja, dan zou je dus kunnen zeggen van op het moment dat je een poging doet om links en etatisme aan elkaar te koppelen, daarin, daarin ervaar ik wat frictie met een meldpunt links en indoctrinatie, maar aan de andere kant, het is natuurlijk een hele populistische term. Dus je haalt er wel Paul Witteman mee je zit daar wel met je verhalen met een ja. en dat vind ik fantastisch natuurlijk. Wat ik wilde zeggen dus was dat, um, wat je toen zag ook met, de Henry, met de, wat de Henry Sturman toen deed in 2005, uh, dat hij zei het de links, dat men dus vervolgens zei van nou ja, dan moeten we dus ook een beetje rechts erbij gooien. En dan kwamen in één keer van die onderbuikprogramma's erbij en, en ja, want, terwijl dat is het ook niet wat we willen. Wat we willen is gewoon dat we niet de staat, de overheid. Dus... Wat wij willen, Johan, is ja. vrijheid. Ja, vrijheid precies. voor het individu. In dat bedoel ik, ja. Daar gaat het om ja. vrijheid van je geweten, vrijheid in je eigen huis, vrijheid om de vruchten van jouw arbeid te plukken en ja. ervan te genieten zoals jij zelf wil. Vrijheid om je leven te leiden, daar gaat het om. Dat vind ik een hele mooie afsluiting van, uh, van dit blokje. Dan gaan we nu naar uh, Groningen toe, want ja. daar willen ze ook vrijheid. Groningen. Ja, daar gaat het allemaal gebeuren. Als het aan uh, ja, Victor van der Sterren ligt en uh, Lenteman, Harry van Dijk en uh, nog meer mensen die op de, op de lijst staan bij uh, LP Groningen. En goedendag uh, heren. Hallo Johan. Goedenavond. Ja, Victor, uh, Victor en Lenteman heb ik hier. Harry die kon niet. Die had uh, last van zijn kies geloof ik. Vertel, eerst, laat het eerst even positief, heel positief benaderen. Groningen is de beste stad van de wereld. Nou, er gaat niets boven Groningen Johan. Dat is een, uh, <laughs> is een bekend fenomeen. En, en waarom? Nee, stel... en, waarom is dit Groningen waar? Groningen is... Uh, ja, okay. Kan, kan ik je toelichten. Groningen is een uh, ongelooflijk gezellige stad. Uh -huh. Groningen is van oudsher een stad waar uh, mensen hun eigen ding doen. Waar mensen uh, zich redelijk onafhankelijk voelen van de, de politieke cultuur in, in Holland, in de Randstad. Vanuit de Randstad wordt het graag een soort Calimero-houding genoemd. Maar Groningen zelf uh, hebben eigenlijk meer het gevoel dat ze zich lekker, uh, uh, lekker hun eigen zaken kunnen regelen. En dat betekent ook dat er een heel andere houding is cultureel gezien. In Groningen houden we ons niet zoals in Amsterdam bezig met uh, wetgeving op het gebied van uh, openingstijden van kroegen. We geloven in een gezellig uh, nachtleven hier. Waar mensen gewoon uh, zolang als ze willen uh, uh, gezelligheid kunnen zoeken. Dat is, uh, dat is prettig, dat is leuk, dat is vrij, dat is libertarisch. Langzaam is de politiek wel bezig daar een einde aan te maken. Ja. Langzaam komen er steeds meer regels. Langzaam uh, komt er een soort Hollandisering van Nederland. Heel ja. Nederland wordt gerund alsof het een randstad is. Dat vinden wij in Groningen niet prettig. Ja, Als of iemand in je bier zit te pissen, zeg maar. Ja, zo, zo, zo zou ik het nou niet zeggen, maar daar lijkt het wel op, ja. Ze, er wordt een, een soort politieke houding opgedrongen aan mm -hmm. iedereen in Nederland. Die vaak helemaal niet gewenst is. En dat zie je dan aan de aan de periferie van Nederland. Zie je dat heel sterk. Ik, ik merk dat, de, bijvoorbeeld in Maastricht, in Leeuwarden voel je het ook wel. Mm -hmm. In... Um, in, in, in diverse steden die toch velden van Holland liggen. Daar heeft men zijn eigen cultuur, zijn eigen houding. Mm -hmm. En dat willen we graag zo houden. Nou, de, de Libertarische Partij Groningen zet zich ervoor in om Groningen gezellig te houden. Om Groningen ja. vrij te houden. Om uh, Groningen Groningen te houden. Wat wil je nog meer? Daar gaat en, het om. En hoe gaan jullie dat aanpakken? Door, dat zijn we al aan het doen. Dan, dat <laughs> zijn we al aan het doen, doen, maar hoe? Vertel. Het om. Nou ja, om, om te beginnen. Wij nemen het initiatief met een kritische blik op de overheid. Op de, uh, de bureaucratische houding en uh, stellen uh, zo scherp mogelijk aan de kaak wat er gebeurt in Groningen... wat de stad minder prettig maakt, wat de stad aan het verpesten is. Wij uh, richten ons uh, er natuurlijk ook op op het moment dat er iets goed gaat... dan zeggen wij absoluut, dit gaat goed, gaat prima... Uh, maar op het moment dat er iets misgaat durven wij dat ook te zeggen. Terwijl de huidige politiek is, een, uh, is steeds meer een houding van... kijk eens wat wij dit goed gedaan hebben en op het moment dat er iets misgaat... Laten wij het hier maar niet over hebben, jongens. En op het moment dat er iets misgaat, dan moet je ook durven zeggen... jongens, dit kan beter. Ja. En wat wij als Libertarische Partij Groningen als uh, standaardhouding innemen... is het kan beter en wij hebben een idee. En op het moment dat we kritiek uiten, zullen we ook altijd een idee hebben... een suggestie doen, ruimte bieden voor uh, nieuwe inzichten, nieuwe initiatieven... Dus om het, het beter te maken. Dus het maakt ook niet echt uit als wie het doet, zeg maar. Het maakt mij absoluut niet uit wie iets doet... Het maakt mij uit dat het goed gedaan wordt. En oh, okay. in mijn optiek is het zo dat als jij een burger zelf zijn eigen leven laat leiden... Okay. ...zijn eigen uh, problemen laat oplossen en hem daar de ruimte voor geeft... ...dat hij het dan zelf als beste kan. Ja. Dus uh, wat uh, de absolute prioriteit is, niet alleen in Groningen, maar in Nederland, overal... ...is om de burger weer ademruimte te geven. Want dat ja. krijgen we niet. Hè? Die politiek werkt tegenwoordig veel te vaak als een dwangbuis... Ja. ...regels die jou het leven zuur maken, terwijl ze in theorie bedoeld waren om jou het leven makkelijker te maken, om ja. jouw leven aangenamer te maken. Maar dat doen ze al lang niet meer. Nee. Heb je al een beetje ruimte gekregen daar in, uh, in Groningen, in de media, om, nou, om je verhaal ja, nou, te stellen? Dat, dat, uh, dat gaat op zich uh, heel aardig. De lokale kranten die geven ons uh, ruimte onze mening naar buiten te brengen. Die hebben volgens mij ook wel het gevoel dat er, uh, dat er wel vraag is naar een, een fris inzicht. Een inzicht dat niet uitgaat van de huidige heersende consensus. Want Groningers beginnen dat echt zat te worden. Hè? Die, zijn, ja. die zijn echt zat dat er steeds hetzelfde verhaal verteld wordt. En dat dat steeds een valse belofte blijkt. Ja. En dan is er dus ruimte voor een alternatief verhaal. Nou, de best gelezen kranten in Groningen, waarschijnlijk in iedere stad... zijn de lokale bladen. De, de lokale huis- en huisbladen. En dat zijn nou net ook de bladen die de, um, de persberichten oppikken... van de Libertarische Partij ja. die um, onlangs... Uh, ...mij nog de ruimte gaven in een column om een introductie te geven... ...om te vertellen wat het libertarisme is en wat dat voor Groningen kan betekenen. En mm -hmm. uh, daar ben ik enorm dankbaar voor, want dat brengt heel veel mensen in contact met onze ideeën... ...en geeft ze de ruimte om daar al van na te denken. Ja. En wat wij natuurlijk graag willen is uh, een, een plaats in de gemeenteraad... ...om uh, zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, om zoveel mogelijk mensen... Uh, uh, nieuwe inzichten te kunnen bieden. Daar gaat het uiteindelijk om. Mm -hmm. Maar alleen al het feit dat wij meedoen aan deze campagne... dat wij bezig zijn om ons, om ons geluid nu al te laten horen... dat introduceert al bij heel veel mensen een, een nieuw idee. Een idee mm -hmm. dat zij niet horen bij andere partijen. En dat mm -hmm. schudt ze een beetje wakker. Ja, okay. Ik wil mensen niet vertellen, dit moet jij denken. Ik wil mensen alleen wakker maken en zeggen... jongens, jij kan veel meer bedenken en veel meer zien dan jou nu wordt aangepraat. Daar gaat het ons om. Dat, dat uh, slaat ook uh, redelijk over op de interne organisatie, moet ik zeggen. Want ja. uh, met die houding treedt met elkaar tegemoet. Wat je natuurlijk ziet, van mensen gaat, gaat zich mm -hmm. uh, modelleren. Men probeert van ja, nou gaan we de politiek in met een groep, uh, weet je. En dan uh, moet je gaan overleggen. Mm -hmm. En uh, overleggen is heel erg leuk. Vooral als je het op gezonde basis structureel met elkaar oneens kunt zijn. Ja. Zonder dat dat iets betekent voor de koers die je ervaart. Want de koers mm -hmm. is namelijk geborgd in dat non agressieprincipe en uh, non-interventie van de staat, de vrijheid. Mm -hmm. En als je het daar dan over eens bent, dan krijg je al door uh, het structureel met elkaar oneens te gaan zitten zijn op hele leuke onderwerpen, krijg je inzicht in wat de kwaliteiten van de uh, betreffende personen zijn die aan een organisatie deelnemen. En op dat moment uh, gaat men zich dus schikken naar zijn of haar kwaliteiten. En dat zie ik nu heel duidelijk gebeuren in de organisatie in Groningen. Uh -huh. En dat is ook iets wat ik, uh, wat ik alle anderen zou willen meegeven die daar lokaal iets mee gaan doen. Is uh -huh. van uh, zoek het inderdaad op. We zijn al begonnen met inderdaad borrels te organiseren om eerst maar eens met elkaar gewoon ja, van gedachten te wisselen. En die borrels zijn vaak... Hartstikke gezellig en leuk en respectvol, en, en er wordt veel, uh, veel inhoudelijk gediscussieerd over onderwerpen. Uh, dit is een kracht, zeg maar, die komt bij uh, de vrijheidsgedachte uh, mee, waar je gebruik van kunt maken. Mm -hmm. Zou je in de val stappen van het politicisme, zoals dat nu bedreven wordt bij andere partijen, partijen en met één mond gaan spreken en met uh, strakke dingen naar buiten komen? Kijk, het stroomlijnen van je proces een belangrijk iets. Maar uh, dat wij een verzameling individuen zijn, dat zal altijd heel duidelijk naar buiten komen. Ik, ik zal dat zelfs nog wat uh, verder uitwerken, Johan. Wat, wat Lenteman hier zegt. Uh -huh. Want ik uh, ben het helemaal mee eens. Maar ik zou het zo willen zeggen. De, de Libertarische Partij Groningen, en wat mij betreft de, de hele Libertarische Beweging van Nederland, is um, in mijn optiek puur toevallig de vorm van een politieke partij uh -huh. en uh, is in zijn kern eigenlijk een sociale beweging. Een, uh, een beweging die staat voor de rechten van het individu ja. en daar zijn wij eigenlijk voor. Ja. En dat heeft de vorm genomen in deze context van een politieke partij om via de politieke weg invloed uit te kunnen oefenen op het discours. Om uh -huh. te kunnen zeggen jongens, er zijn ook alternatieve standpunten die nu helemaal niet worden belicht. Ja. Daar zijn wij druk mee bezig. Die standpunten krijgen nu ook licht... omdat wij meedoen aan dat politieke debat. En ja. dat is voor mij enorm waardevol. Op het moment dat de Libertarische Partij... echt een politieke partij zou zijn... zoals alle andere partijen... dan zou het een groot deel van zijn waarde verliezen. Mm -hmm. Want de, de, de diepste waarde die wij hebben... zit in die sociale beweging. Zit in het feit dat we mensen wakker schudden... dat er steeds meer mensen zijn... vanuit alle kanten van het politieke spectrum. Vanuit ja. de SP... vanuit de uh, conservatieve kring... vanuit de... de... De liberale VVD-kring of zelfs D66... er zijn mensen die komen naar ons toe... en ja. zeggen ik wil meer over dat libertarisme weten. Ja, Twee ja, ja. jaar geleden wisten ze niet eens dat libertarisme bestond. Ja. Hadden ze niet eens een idee dat zoiets kon bestaan. Zaten ze nog in dat, dat, dat verhaal dat jou wordt verteld... Um, als je een beetje liberaal bent in Nederland... dan moet je kiezen tussen persoonlijke vrijheid en economische vrijheid. En als jij uh, kiest voor die persoonlijke vrijheid... Nou, dan ben je vaak weer een beetje links... En dan vind je dat belangrijk, maar dan ga je economisch voor het, voor het socialisme. En als je kiest voor de economische vrijheid, nou, dan stem je VVD, maar dan krijg je Fred Tevel er gratis bij. En dat, dat zijn, en dat, nou ja, gratis, gratis, tegen de prijs van uw vrijheid. Ja, en, oh, en die JSF, die JSF, dat is heel belangrijk, daar moet je ook aan mee betalen. het was een soort, verzuiling, een soort verzuiling binnen de politiek. Dat is nog steeds dezelfde verzuiling als het altijd is geweest. Ja, ja, ja. Maar, het kan ook anders. Stel nou dat je zegt, ik wil niet... Uh, hoe verkiezen tussen persoonlijke vrijheid en economische vrijheid, dat is namelijk allebei een aspect van individuele vrijheid. Het feit dat jij kan zeggen, ik ben vrij, ik ben een individu, een, een persoon, ik heb bepaalde individuele rechten. En die rechten zijn bijzonder simpel. Ik heb recht op mijn eigen lichaam, mijn eigen geest, op mijn, uh, mijn eigendom en op de vruchten van mijn arbeid. Moeilijker dan dat hoeft het niet te zijn. Nou, dan, dan, ben je, dan ben je voor de eigendomsrechten, voor de zelfbeschikkingsrechten. Klaar, dat is alles. En dan, dan pas je niet meer bij de VVD, dan pas je niet meer bij D66. Dan pas je eigenlijk alleen nog maar binnen het, het libertarisme. Ja. Maar dat is nou het leuke. Het libertarisme, daar past iedereen meteen in. Want wij zijn... Uh, Tolerant, voor ieders opvatting. Op het de, de missing link zijn. eigenlijk. Uh... Ja, ja, kijk, op, op, op, kijk dat is, als je het op die manier wil vergelijken. Op het moment dat jij zegt, um, wij hebben een socialistische samenleving. En er zijn een stel mensen daar die zeggen, wij willen eigenlijk niet meedoen. En wij willen daar een, een libertarische gemeenschap in stichten. Dan mag dat niet. Maar als je een libertarische gemeenschap hebt en er zijn mensen die zeggen, nou wij willen eigenlijk gewoon een, een collectivistische vereniging oprichten. Wij willen lekker socialistisch doen en ons ja. inkomen op een grote pot gooien, in een grote pot gooien. En um, dat allemaal met elkaar eerlijk delen. Ja. Dus ze gaan hun gang maar. Kijk, vrijheid biedt ruimte voor iedereen, voor iedere opvatting. Als er mensen daar conservatief in willen zijn, dan mogen ze conservatief zijn. Zolang ze anderen maar niet dwingen. Als er mensen progressief willen zijn, dat kan ook. Mm -hmm. Er is dus uh, binnen een beweging die de vrijheid van het individu respecteert, dus ruimte voor iedereen. Ja. En dat is wat wij uh, nastreven. Dat is waar het om gaat. Dat is waar het allemaal om draait. En ik, ik weet dat ik dat uh, herhaaldelijk zeg in dit gesprek. Hier gaat het om. Maar dat is ook belangrijk. Want mensen gooien zich steeds tegen die tegen die muren aan, tegen bepaalde thema's die jou worden, uh, op het bord worden gegooid. Ik... Wat vind jij van de JSF? De JSF kan me gestolen worden, jongens. Ja. Daar gaat het niet om. Dat, dat is een afleiding. Dat is niet belangrijk. Ja. De mensen liggen op de, op de pingpongtafel, Victor. En Je krijgt dus inderdaad het, uh, iedere keer die dichotomie gepresenteerd. Het is of dit of dit. Mm -hmm. uh, bij Het opvoeden van kleine kinderen lukt het heel goed. Op het moment dat ze vervelend zijn in hun nee-fase, dan ga je ze gewoon twee opties bieden. Mm -hmm. Dan zeg je, wil je dit of dit? En dan moeten ze kiezen. En dan is het dus de algehele nee, ik wil het niet of wel. Wordt niet, uh, die, die bypass je daarmee. Mm -hmm. nou, dat is inderdaad leuk als het een keer om een, uh, om een kindje gaat, wat zich, uh, ja, waar, waarmee je toevallig even de straat op moet en die moet snel de jas aan. Wil je die of die jas aan? Maar in politieke termen zou er, wat mij betreft, sprake mogen zijn van geestelijke mishandeling om uh, mensen met die keuze iedere keer weer te confronteren. Het wordt of dit of dit. Dus Kies dit maar. Het is vooral uh, politieke uh, of geestelijke uh, manipulatie. Je wordt namelijk, er wordt gewoon een, een spel met je gespeeld. Op het moment dat jij voor een valse keuze wordt gesteld. Nou, dat is een, een bekende manier om een, om een debat een beetje te ontwrichten natuurlijk. Maar laten we weer even teruggaan naar Groningen. Zitten we nog steeds hoor. Ja, ja, ja jullie wel. Ja, wat, wat voor um, concrete toekomstplannen hebben jullie voor, voor Groningen? Zeg maar, als je, mochten jullie een zetel hebben? Wat, wat gaan jullie doen dan? <laughs> mochten wij een zetel hebben, heel veel herrie maken. Ja, laat we eerst zeggen hoe, hoe zeker is het? Hoe zeker is het? dat jullie die zetel hebben. Of misschien Zeker. twee of drie of Zeker. vijf of tien. Zeker is wat dan ook in dit leven. Ja, ja, ja. Nou, een beetje de kans hè. Als je aan de pokertafel zit, hoe groot is de kans dat je wint? Oh, maar ik speel altijd op de risico's Johan. Ik speel <laughs> altijd op de risico's. Daar ken je me voor. Dus uh, laat, laten we uh, geen koffiedik gaan kijken. Dat ja. vind ik een, uh, dat vind ik een... Uh, puur op feiten gebaseerd. Dat, ja, dat zou ik ook helemaal afdoen aan het idee wat Victor net schetst van de sociale beweging. Je bent met iets anders begonnen en dit is een van je middelen. En ja. daar ga je zo goed mogelijk op in. Maar zodra je, je daarop blind zou gaan staren, dan ga je dus de beweging uit het oog verliezen. En dan ja. Ja, ja. Dat politieke vuikje inrennen. Ja, dat is, dat is ook alweer. Dat ja. wat we niet moeten doen. Ik ben een voorstander van politieke vrijheid. En dat betekent ook dat je de vrijheid hebt om voorbij politiek te kijken. Ja. Dus uh, ik zou het geweldig vinden om in uh, Groningen in de gemeenteraad te komen. Uh -huh. Puur omdat je daar dan een, een rol kan spelen voor de, voor de burgers in Groningen. Ja. Omdat je hun, hun rechten kan verdedigen, die nu worden uh, weggeknibbeld. Ja. Maar als dat uh, via een andere weg moet, evengoed. Ik denk echt dat er in Groningen wel een reële kans is. Ja. Omdat wij hier toch een redelijk onafhankelijkheidslievend uh, volk hebben in Groningen. Mm -hmm. uh, dat, het, ja, dat het toch behoorlijk uh, genoeg van begint te krijgen. We hebben hier in, uh, in Groningen dezelfde ellende die we lange tijd uh, al zien in heel Nederland. Dus dan kijk je naar uh, verkwistende grote uh, infrastructurele projecten van de, van de gemeentelijke overheid. Je kijkt naar uh, bepaalde regelgeving die eigenlijk geen enkel doel meer dient... ...behalve uh, de politici een excuus geven om daar te blijven zitten. Zie je wel, wij zijn ergens mee bezig. En uh, die in, de, in principe alleen maar uh, de Groninger het leven zuur maakt... ...en uh, de Groningse ondernemer het leven onmogelijk maakt. Mm -hmm. dat, zijn, uh, dat zijn grote problemen. Uh, wat wij daaraan zouden kunnen doen is gewoon op het moment dat daar eenmaal... een. een stem aan wordt gegeven aan die, die enorme frustratie die ermee bestaat... Dan, dan zou jij kunnen zeggen, nou dan gaan we het zo ernstig aan de kaak stellen... en dan, zie je, dan zal je ook snel zien, dat zien we nu al... dat die uh, frustratie naar buiten komt bij mensen. Op het moment dat je eenmaal in de raad zit en nog meer mensen kan bereiken... dan voorspel ik dat die, uh, dat daar toch wel niet alleen vanuit uh, de Libertarische Partij in de raad... maar ook vanuit uh, de bevolking zelf... ...steeds meer um, frustratie met, het, met de huidige gang van zaken uh, gekanaliseerd wordt. En op dat moment uh, zal je ook zien dat, uh, dat er een alternatief bestaat... ...namelijk in de vorm van libertarisme. En zullen de gevestigde partijen steeds meer op hun passen moeten gaan letten. Okay. En steeds meer uh, rekening moeten gaan houden met de burger. Omdat ze mm -hmm. anders uh, de, de burger helemaal kwijtraken. Yeah. Ja, dan heb je een, uh, een middel in handen waarmee jij de politiek toch... Kan gaan uh, aansturen om zich eens wat minder hinderlijk op te stellen. Dat lijkt mij een, uh, een nobel streven. Ja, zeker weten. Ja, maar ze kunnen ook uh, trucjes uithalen daar hoor. Uh, je, je krijgt een paar minuten spreektijd. Ik, ik, ik heb wel eens, toen nog bij een lokale omroep uh, zat, ben ik wel eens uh, de raadzaal ingegaan. En ik voelde daar uh, ja, vaak in slaap, maar letterlijk. Het is behoorlijk saai daar, maar uh, ze daar ook iemand die daar een beetje als politiek geweten fungeerde. En uh, zag je in dat ze allemaal even weggingen, even een bakje koffie halen? Of, uh, ja, met hem, tegenwoordig wat ze doen met de mobieltjes spelen. Wij spreken niet uh -huh. voor uh, de gevestigde partijen. Uh -huh. Wij spreken voor de burgers van Groningen. Ja. Dus het, waar, waar het mij om gaat... ...is niet om mensen die al hebben gezegd... ...wij zijn van de PvdA... Uh -huh. ...in de eerste plaats te overtuigen... ...dat zij libertario moeten worden. Uh -huh. Maar om het enorme deel van de Groningse bevolking... ...dat te, te teleurgesteld is om nog te gaan stemmen. Ja. Om niet te overtuigen dat er een alternatief is... Mm -hmm. dat het steunen wel waard is. Ja. Dat is veel waardevoller. Ik wil een, een, een beroepspoliticus van een andere partij niet overtuigen. Mm -hmm. Die heeft zijn eigen belang wel. Ja, ja, ja, maar ja. er zijn genoeg mensen gewoon in de straat, in de stad, die het slachtoffer zijn van beroepspolitici. Ja. Ja, die, weet in ieder geval, die horen in ieder geval dat er iemand is die wel uh, hun serieus ja. neemt. Ja, ja, en, ja, en uh, de gemeente heeft zich hier aardig georganiseerd. Ik zie dat alle raadsvergaderingen, uh, beeld en geluid de, en tekstueel allemaal op het internet beschikbaar zijn. Daar kun je op okay. klikken. Ja, Die fragmenten zou je dus op een gegeven moment ook zelf kunnen gaan linken, uh, gebruiken enzovoort. Uh, het, is, uh, het is geen gesloten deuren hier, zeg maar. Dat, uh, dat okay. viel me wel ze doen het vrij aardig qua politieke infrastructuur. Alleen het geneuzel onderling zou eens een keer afgelopen mogen zijn. Ja, ja. Ze mag wel eens even een, een frisse stem uh, weer schallen. En daar, daar gaat het ook om. Ik, Groningen uh, heeft net als heel Nederland het, het probleem van de, van de zachte dwang van de bureaucratie die wel eens even de burger een kant op stuurt. Nou, dat is iets dat willen wij aanpakken. En dat betekent wakker schudden. Dat betekent waar het over gereguleerd is moeten wij een beetje ontregelen. En ja. dat is wat wij willen. Wij willen Groningen ontregelen. Nee, dat is ook wel een leuke. Leuk... Is dat jouw, jullie slogan ook? Dat is een slogan waar wij mee Hoe doen jullie het inderdaad met de reclamecampagne? Wordt, wordt zeg maar heel Groningen... Heeft de gemiddelde Groningen het woord libertariër al in, in de mond? Nou, in de mond. Ze hebben het in ieder geval al een stuk, stuk beter... In, uh, ...in het hoofd zitten. Ja. Want zoals ik zei, twee jaar geleden wist men in Nederland... Uh, ...in bijna alle gevallen gewoon niet dat het bestond. Dan, uh, dan zijn er landelijke verkiezingen geweest waar we aan meededen. Kregen we al wat aandacht. En uh, nu, bij de gemeentelijke verkiezingen, zeker in Groningen... ...zie je dat, uh, dat er eindelijk wat aandacht voor komt. Dat Groningers ook via de krant, uh, via de lokale kranten... Uh, ...krijgen zij die ideeën in ieder geval gepresenteerd... En dan hebben ze in ieder geval uh, de kennis dat dat alternatief bestaat. Okay. En ik merk ook dat er al wel reacties op komen. Dat mm -hmm. mensen mij langzaam bijvoorbeeld gaan benaderen... ...omdat mijn naam dan onder het artikel staat. Nou, dan... Hoe zit dat dan? Waar staan jullie voor? Wat, uh, wat willen jullie? Ja, dat, uh, dat vind ik prettig. Want dat betekent dat mensen inderdaad een beetje geprikkeld zijn door dat idee. Ja, dan gaat het goede kant op. Geef je ook al lezingen bijvoorbeeld op studentenvereniging of zo? Of hebben jullie die al benaderd? We hey, uh... ja, benaderen uh, iedereen die wij kunnen benaderen mm -hmm. om. Uh, ...als ze geïnteresseerd zijn, dan komen wij graag iets vertellen. Want wij zijn niet zo dat wij uh, opdringerig willen doen naar iedereen toe. Ja, als je het en hebt over studenten, studenten specifiek wonen hier vaak minder lang. En uh, ja, wij, nou, we... nou, wij, wij maken wel afwegingen in de inzet van manuren. Mogen die stemmen als jij een student bent uit ja, de Stedouw? Ja, ja, ja, als je van de gemeente je bent, mag jij gewoon... Ja, maar, ja. Waar het mij om gaat is, uh, kijk, wij zijn als libertariërs niet zoals de PvdA... ...die jou wel eens even komt vertellen waar, uh, vertellen waar jij op uh, moet stemmen. Nee, maar je kan wel zeggen van... Uh, we... Wij bestaan. Wij bestaan wel, absoluut. Dat, dat ja. brengen we ook naar buiten. En ik zie dat daar ook een veel positievere reactie op komt. Namelijk niet, oh daar heb je die weer. Maar meer, hé uh, hey, wat leuk dat jullie dat idee brengen. Willen jullie ons daar wat over vertellen? Dat, ja. dat wordt gevraagd. Nou, dat vind ik leuk. Dat, dat mm -hmm. is iets. Dat, um, dat geeft iets positiefs. Wij zijn hier niet om, uh, om jou lastig te vallen. Wij zijn hier hm. om een interessant, prikkelend uh, verhaal te vertellen. Ja. En daar is ook vraag naar. Right. En je wil ook niet de mensen vertegenwoordigen die op een loos beloften willen stemmen, ja. kun je niet vertegenwoordigen. Dat kan niet vanuit het libertarisme. Nee. Je kunt alleen maar mensen vertegenwoordigen die zeggen van ik wil graag alles zoveel mogelijk zelf regelen. Die mensen kun je vertegenwoordigen. Je kunt niet uh, mensen die graag een extra parkeerplaats in hun wijk hebben, zeg maar, en daar een politicus voor aan de deur krijgen die denken van ah we hebben daar nog een pitch voor die parkeerplaats liggen. Laten we daar nog even op af en even gaan rondbazuinen... dat wij die parkeerplaats daar wel fixen. Want dat is natuurlijk ja. wel een beetje hoe het spel gespeeld kan worden. Ja. Ja. Ik weet dat het ook zo gespeeld wordt en ik vind die mensen toch over het algemeen redelijk simpel overkomen. En daar onderscheid je je dus en ik denk dat ...dat inderdaad, ook, ook wat Victor zegt, het onderscheidend vermogen van uh, het adres van het politieke landschap... Nou, ...dat dat het feest is van het libertarisme momenteel. Ja. ja, en dat trekt dus ook de mensen aan. Zoals ik zei, iedereen van socialisten die doorhebben dat welk ideaal ze ook hebben... ...het kan niet via dwang, tot uh, conservatieven, tot uh, teleurgestelde liberalen vanuit andere partijen... Uh, ...ze komen uh, vanuit alle richtingen naar ons toe. En dat is bemoedigend. Dat is hoopvol. Want dat laat zien... Er is van links tot rechts een enorme desillusie in de politiek. Nou, dat wisten we al. Mm -hmm. Maar op het moment dat je mensen dan een alternatief biedt... en dat is niet een alternatief van... er is een nieuwe doctrine en die moet jij volgen... maar nee, er is een platform waarbij jij zelf... jouzelf kan ontplooien. Mm -hmm. Waarbij jij zelf iets kan doen. Wij geven jou de ruimte. In plaats van, wij, wij zetten jou in dit hokje... is het, wij uh, halen het hokje weg... en wij laten jou zelf een richting kiezen. Nou, dat is voor mensen... dat blijkt dus dat is precies wat ze willen... En ja. ik denk dat daarin ook een, uh, een prachtige toekomst ligt. Als dat, uh, dat idee in Nederland uh, wortel kan schieten... nou, dan, uh, dan zie ik het nog wel weer goedkomen met ons land. Precies, inderdaad. Ik, ik hoop dat mensen in, uh, in Groningen een, een idealisme en een, een nieuw idee... een idee van, van vrijheid, en dat is niet puur een uh -huh. nieuw idee... maar een, een idee dat veel te lang niet in de Nederlandse politiek gehoord is. Uh -huh. Wel in het achterhoofd van de burger, maar niet in de politiek. Ik hoop dat ze dat idee een kans geven... En dat ze ons dus ook de kans geven om dat in de raad uh, te verkondigen. Om, daar een, uh, om die stem steeds aan te laten zwellen... totdat uh, de, ook de, de, de cynische politici die er nu zitten wel moeten luisteren. Ja. Dat, is, uh, dat is een verandering die wij kunnen brengen. Zelfs ja. als wij uh, met een gering aantal mensen deze stroming politiek vertegenwoordigen... dus uh -huh. als wij maar één of twee zetels hebben... Dat is geen probleem als wij dat ja. kunnen laten horen... Yeah. Dan... Um verandert dat al enorm veel. Is, uh, mooi gezegd, goed geformuleerd. Ik weet niet of daar er ook nog een uh, toevoeging aan heeft. Ik ben het, uh, ik ben het gloeiend, uh, gloeiend met Victor eens. En ik vind mooi. ook het uh, uh, idee van inderdaad het alternatief bieden. Ja, het, het, het brengt wat met zich mee. Een politiek alternatief uh, werd natuurlijk al een aantal keren geboden. Ook in, de, in, in het landschap. Zo van, ah, wij zijn het alternatief, want wij zijn hier helemaal tegen. En uiteindelijk, zoals de PVV heeft dus in de regering gezeten. En ja, de, het, het, de regel drukt nam niet af bij de Partij voor de Vrijheid in de coalitie. Ja, men, men begint er dan nu een beetje van door te raken... Dat, dat zo in, in, in elkaar steken. Ik denk dat er in Groningen heel veel mensen benaderbaar zijn voor het idee. Ik denk dat we dat we heel ver kunnen komen in de campagne. Ook omdat we hier een, ons echt proberen te profileren als een leuke nieuwkomer. Niet als een zeiknieuwkomer of als ja. van, uh, een, een one-issue uh, ja, ja. nieuwkomer. Dat, wij, dat, willen echt wel, wij willen echt wel werken om ook ja. gewoon informatie naar boven te hebben. Zo van ja, hoe lopen de geldstromen hier? Wat gebeurt er? Ja, we zijn, we zijn constructief bezig. Maar niet alleen uh, dat, we zijn ook positief bezig. Gewoon echt... Het, het gaat ons er niet om, om alleen maar te zeuren over wat er fout gaat, maar ook om echt om alternatieven aan te dragen. Ons doel is om Groningen weer gezellig, weer ja. prettig, weer uh, tolerant, maar dan echt tolerant te maken. Uh, waarin mensen dus gewoon allemaal hun eigen plek hebben in de stad. Ja. Hun eigen ruimte om zichzelf te zijn. Dat, ja. dat is toch gewoon iets, dat, dat zou je normaal moeten vinden, maar dat is er tegenwoordig bijna nooit meer. Nou, ja. Dat moet toch kunnen. Als we daar allemaal voor gaan, als wij zeggen, wij nou, vinden het belangrijk dat wij onszelf kunnen zijn, dan doen we dat. Ja, precies. Nee, dankjewel uh, Victor en Lenterman. Ik, ja, we gaan nu naar een kort verslag van de Libertarische Borrel in Utrecht. De Libertarische Borrel in Utrecht, die was uh, ja, deze week gehouden. Was het gezellig, Mart? Ja, het was zeker gezellig. Het is altijd weer gezellig. Hè? Elke laatste woensdag ja. van de maand zitten we in ik, The Guardian. Ik, ik was er ook bij trouwens. En het was inderdaad reusgezellig. gezellig. Het was een redelijk hoge opkomst. Ja, ja klopt. Ja, we zijn uh, ik denk, uh, bijna een jaar geleden alweer uh, begonnen met een mannetje of drie, vier. Mm -hmm. Maar uh, we zitten nu uh, toch regelmatig met uh, zeker tien man uh, lekker te borrelen. Dus, uh, ja. En uh, ja, te praten over vrijheid. Hè? Dus, uh, ja. Dat zijn altijd uh, mooie avonden die, uh, die lang doorgaan. Uh, totdat de laatste treinen en bussen vertrekken, en, uh, ja, waarin altijd uh, genoeg te bespreken is. Dus uh, ik zou zeggen, als je in de buurt woont, uh, kom gewoon eens mee. We gaan het uh, waarschijnlijk in december, omdat de laatste woensdag uh, op eerste kerstdag valt, uh -huh. doen we het waarschijnlijk op de maandag ervoor. Okay. De maandag de 23 e Maar uh, ja, anders, dan, uh, anders dan komende maand wordt het dus, uh, is het dus normaal gesproken gewoon de laatste woensdag van de maand. Dus ik zou zeggen als je in de buurt woont, uh, of ook als je niet in de buurt woont. Want het is op een uh, steenworp op afstand van een station. Dus het is ook voor mensen die van buiten Utrecht komen uh, eigenlijk een ideale ligging. Kom gewoon eens langs. Het is uh, hartstikke gezellig. En uh, altijd uh, interessant. En uh, altijd leuk denk ik om uh, een beetje uh, ja, te, te borrelen, te filosoferen, te praten met... Uh, met uh, Libertarius. Je loopt ook echt wel reclame te maken hè, voor je. Voor de borrel. Ja, ja. ja nee, het, het, met de voertuig was het op een gegeven moment in het Engels. Want we hadden een hele speciale gast. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Ja, we hadden een uh, uitwisselingsstudent uit uh, Vietnam. Ja, die had het gewoon zelf uitgezocht. En denkt: hé, hey, daar kan je Libertarius borrelen, laat ik ook eens komen. Ja, ja, ja ze was inderdaad door uh, een andere mede -borrelaar was uitgenodigd. Oh, okay. Dus uh, ja, ze doen inderdaad dat ze ervan wist. En uh, ja, dat was ook uh, inderdaad leuk. Uh, ook een primeur hè, voor de. Ja. De Libertarische Borrel niet recht. Ja. ja, en dan hadden we ook nog een, een kort en krachtig uh, spreker. Dat was, dat was wel heel erg kort, vond ik. <laughs> ik had inderdaad wel verwacht dat hij wat uitgebreider zijn onderwerp zou bespreken. het ging over campagnestrategie ja, maar dat is denk ik ook wel, uh, dat hoort ook wel bij het onderwerp. Het moet ook meer denk ik een gesprek zijn dan een, uh, een one-way stream of, uh, van uh, informatie, uh, weet je wel? Omdat ja, het gewoon ja. uh, inderdaad gaat over uh, ja, ik denk dat de bedoeling van zijn praatje was om, om gewoon dat gesprek uh, ja, te initiëren, zeg maar, om te zorgen ja. dat mensen daarover nadenken, hè, van hoe gaan we het libertarisme verspreiden en uh, wat kunnen we doen om uh, ervoor te zorgen dat we meer in de spotlight komen. Ja. Dus uh, ik denk dat ja, dat deed hij goed denk ik. Ja in ieder geval, ja toen ik hij uh, had het met mij al Erover gehad. Toen, de, toen hebben we er een hele avond over gehad eigenlijk. En hij kon inderdaad heel goed. Dat is trouwens Jeroen van Driel, die ook al eens eerder in de uitzending is geweest. En die uh, vertelde dan bijvoorbeeld dat uh, een bedrijf, als die een uh, product op de markt zet, dan wil die gewoon dat zoveel mogelijk mensen die naam weten. En het maakt echt ja. niet uit dat de mensen weten wat het is, of, of het goed is of slecht is. Maar zolang je maar weet dat, dat, dat, dat er een drankje bestaat dat Coca-Cola heet, bijvoorbeeld. Om even een voorbeeldje te noemen. En dan moet iedereen die naam Coca-Cola steeds voorbij horen komen later gaan ze wel uitzoeken wat het is. Ja precies. En dat zouden we eigenlijk met uh, libertarisme moeten doen. En we, zouden, ja, we hebben in ieder geval niet echt een makkelijke naam. Libertarisme, daar struikelen sommige mensen nog wel eens over. Als ze dat moeten uitspreken, als ze nog niet weten wat het is. Ja, maar ook als je gewoon op een, uh, in een uh, zoekmachine vrijheid uh, intoetst, dan kom je misschien bij meervrijheid.nl uit of uh, ja. vrij spreker of zoiets. En dan uh, ja, zo kun je ook weer uh, denk ik, dingen vinden over het libertarisme en over een libertarische partij. Ja. Dus, uh, ja, ik, uh, ik ben zelf heel erg uh, fan van het, uh, zeg maar, voor mensen die niet bekend zijn met het libertarisme, het filmpje van uh, Twan Manders. Ja. Uh, waar hij in debat gaat met een, uh, een man die op een gegeven moment uh, rood aanloopt en heel boos wordt. Ja. Gelukkig niet fysiek, maar wel uh, ja, echt. Uh, ja, uit zijn plaat gaat zo maar. Ja, en uh, dat, dat filmpje staat op YouTube onder de naam Belasting is Gelegaliseerde Roof. En ja. dat vind, vind ik persoonlijk altijd een hele goede introductie voor mensen die uh, niet bekend zijn met uh, het libertarisme... ...of uh, die misschien überhaupt nog nooit over nagedacht hebben dat Belasting ja. Gelegaliseerde Roof is. Ja. Jurrien, hebben jullie, uh, jullie hebben ook nog zo meteen een borrel? Of dat is de vier, hè, geloof ik. Ja, 4 december hè. Ja. Dan nou, uh, loopt Leeuwarden vol. Ja. ja, dan gaan we nu door naar de agenda. De agenda. Ja, goed dames en heren, zijn we nu aangekomen bij de agenda. Uh, ze ja, ik weet niet of ze daar ook biertjes hebben, maar dat is uh, de bijeenkomst van de Libertarische Partij Den Haag op landgoed Marlot.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 Café Mandeville. Ja, en dat is in uh, Almere. Café uh, Den Engel. Inderdaad, uh, door de LP uh, leden omgedoopt tot Café Mandeville. En uh, dat is... Uh...